U luistert Heid Radio. Ja, we gaan beginnen. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. zijn weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria. met op dit moment Josje uh, en Peter. En. Ja, het zit helemaal in jouw. <lacht> het liedje zit helemaal in jouw kop. <laughs> en uh, ja, misschien komen er nog andere mensen bij, mijn naam is in ieder geval uh, Johan, en uh, ja, we gaan uh, meteen beginnen. Ja, mooi event, uh, ik weet niet wat er uh, gebeurt met je stream, maar alleen ik ben te zien. Oh, nu kom jij er ook in, en Peter heeft zijn camera uitstaan, dan ja, ja. die voor de breedband. Dus nou, nou is het goed, oké. Okay. Ja, Oekraïne kan het allemaal niet aan. Nee, <laughs> ja, die, wel... die hebben hun steunfonds ja. uh, nog niet binnen, hè? <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja, die ene... Wilhout, die is weer... Uh, die 365 miljoen of zoiets. Ja, maar Trump heeft teruggestuurd. Wat? Nou, we hebben het zo over. Ja, Oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja nee, goed. Uh, maar ja, laten we beginnen met... Uh, goud, zilver, bitcoin, zijn de staatsschuldmeter. En laten we beginnen gewoon even met... Uh, de, de, de, de, de, de olie... Goud, mag ook. Uh, je, je overvalt me een beetje, <laughs> Iedere keer, hè? Iedere ja. keer. Raad het even. Ik dacht dat je er nou maar altijd met de marihuana begon. En, uh, daar dat ik kan ik ook even eventjes, doen? Kan ik ook even doen? 48-22, ja. kan ik je zeggen. Oké, okay, oké, oké. Ja, dan moet ik verder gaan met goud, 1875. 18, en zilver, 25 8, 7. Zo ja. hebben we het heel mooi gehad. Hij krijgt nu uh, uh. nog 45 euro voor een uh, gram goud. Oké, okay. ja, en uh, even kijken hoor, nou ja, marijuana-index. Uh, marihuanaindex, index staat op 149, punt nog wat. Hij is een beetje op en neer gegaan deze week, Hij stond volgens mij vorige week op 152, meen ik. Ja, en uh, hebben we de staatsschuldmeter dat is compleet niet serieus te nemen eigenlijk. 382,1 miljard in het rood. Ja, in werkelijkheid zal die ergens boven de 400 miljard staan. Maar, uh, ja, en dan hebben we de Bitcoin nog. Die heeft ook weer niet stilgestaan deze week. In euro's deze week plus 13,5% en de laatste tik staat op 19.360 euro's. Oké. Okay. Ja, ja, ja. En we hebben nog wel een paar leuke berichten over de Bitcoin. Dus uh, laten we daar maar meteen mee doorgaan. <laughs> Want uh, ja, transactiekosten kunnen we binnenkort ook een, een metertje van gaan bijhouden. Hè? <laughs> Ja, nou ja, dat is de reden dat er uiteindelijk een e-gulden bestaat, Johan. Dus ik zie hier inderdaad, ik moet er even op klikken. Maar de transactiekosten gaan omhoog. Ja, het is altijd... Zal, zullen we het eerst even voorlezen dan maar het bericht en dan het verhandelen? Ja. Dat we de goede volgorde aanhouden. De gemiddelde transactiekosten momenteel, zijn momenteel 12 dollar. Uh, het hoogste sinds 5 november staat er dan bij. Um, dus ja, 12 dollar voor een transactie. Een kopje koffie. Hier kost mij ongeveer 50 cent. Dus dan kan ik 24 kopjes koffie kopen. Voor 1. Nou, laten we het aan een euro maken. Laten we er een euro van maken. Kan ik 12 kopjes koffie kan ik kopen. En dan kan ik één bitcoin transactie hier doen. Dus ja, voor, voor de microbetalingen. En voor de, het echt hanteren als geld. Wordt bitcoin steeds onbruikbaarder. Nou was er natuurlijk al een, ja, een issue mee. Want uh, dat betekent ook dat als je bijvoorbeeld een bitcoin mixer gaat, gaat gebruiken. Dan doe je dus extra transacties om, om je privacy wat te verhogen. Dan kan het zomaar twee of drie keer dat bedrag zijn. En dan zit je dus al bijna weer op 15 dollar. En tot slot wat ik er nog over wil zeggen is dat de dollarkoers natuurlijk ontzettend van invloed is op de transactiekosten. Dus mm -hmm. um, ja, je moet rekenen in satoshis, maar ook in satoshis stijgt het langzaam wel een beetje. Want er is gewoon maar beperkte ruimte in elk blok. Dus ja, als mensen willen dat hun transactie meedoet, dan moeten ze het gewoon betalen. Dat is de vrije markt van de transactiekosten. En uh, Elke keer als er een grote schommel is in de prijs, dan zie je altijd dat de transacties toenemen. Want iedereen die wil dan gaan bewegen met zijn munten, want die willen allemaal die hoogste prijs hebben. Nou, en dan betaal je dus, uh, ja, dan gaat het dus omhoog. Ja, ja en ik wil nog zeggen, ja, die blokjes van, uh, van bitcoin, die zijn zo klein, hè. Die schattig kleine blokjes waar zo weinig in kan. Ja, maar met Bitcoin Cash in zekere zin is het ook hetzelfde, Johan. Want de wereldeconomie is zo complex dat als jij wil doen in de wereld... wat momenteel met de dollar gebeurt, dan zie ik dat gewoon niet in één blockchain passen. Dat nee. is gewoon... En misschien dat bijvoorbeeld een Ethereum, als die Ethereum 2.0 klaar is en alles ge ge geschaald is... Dat het dan in de buurt komt. Maar dat is nog steeds alleen maar dan een dollar. En dan heb je ook nog euro's. En dan heb je ook... Er zijn zoveel transacties in de wereld. Dat is echt. We zaten net nog even nostalgisch te doen ja? voor de e-gulden. Ja. Ja ja, ja, ja, ja. Komen, komen eraan. Ja. Oké, okay, koop e-gulden jongens, dat is de boodschap. <laughs> we zaten net nog even nostalgisch te doen over 2017, begin 2018. Uh, voor, voor de uitzending met uh, Peter en ik. En 15 uh, dollar. Ja, toen was het ook uh, best wel hoog. En uh, er was dan zo, we waren zo'n beetje van, weet je nog, in welke coin zat jij toen naar de, hoe heet het, naar de beurs te sturen? Toen, destijds. Ik had rippels. Uh, ik heb alles een de, de Dash, Lite, Litecoin. Ethereum. Uiteindelijk uh, kwam ik toen bij. Ik heb volgens mij toen de Bitcoin Cash ontdekt. Dat het gewoon ah, heel snel was. En. Uh, ja, echt onwijs laag transactiekosten, dus uh, ja. ja. Ja, die kosten toen ongeveer, Bitrex uh, Bittrex ging toen op de dag, dat is een all time high zetten, ging op Bittrex markt op zwart. Daar was ik nog wel zwaar pissig over, want ik had daar mijn verkooporders staan. Maar die, die, die, volgens mij heeft een bitcoin cash in die periode toen een halve bitcoin per bitcoin cash gedaan. Vaakst ja, die geweest. zijn op een gegeven moment één keer, die onwijs vermogens gestegen, dat weet ik nog wel, ja. ja. ja en dat was toen die transactiekosten zo vastliepen. Ja, of toen uh, uh, die transactie zo vastliep. En toen zei ja, ik ook van, joh, dit is gewoon, uh, ja, dat wisten we allemaal al wel een beetje. Maar toen werd het echt duidelijk. En toen schreef ik ook op Twitter van, joh, dit is het moment om voor Bitcoin Cash te kiezen. En binnen, binnen een paar uur uh, was het keer drie de prijs. Was het ook niet uh, omdat uh, Roger toen overstapte? <laughs> Dat hij even al zijn ja, ja, uh, bitcoins... Uh... Nee, maar die uh, Vur <laughs> heeft het geïnitieerd, dus die is nooit overgestapt. Nee, nee, nee, en, uh, hey, dag... uh, hij, hij was... Hij wist niet eens, dat heeft hij nog in een paar filmpjes verteld, hè. En we gaan het sowieso gaan zo, zo aan hem vragen op 3 januari. Ja, maar, maar nou, uh, wat heeft hij verteld dan? Nou, hij zei zelf ook dat hij op het moment dat bitcoin cash uh, af, uh, afvorkte... was dat er een beetje langzaam heen gegaan. En hij is pas later dat jaar is hij uh, echt helemaal overgegaan op bitcoin cash... Ja, ik so. weet niet of ik dat moet maar doen. nooit helemaal is die, want, uh, nee, hij nee ja, toch hij zegt van alles wat hè ja hij, hij was uh, ik ben niet, ik ben van alles uh, alle markten thuis ik ben niet uh, ja er uh, ja, ja, ja, ja. zich nooit op vast dat hij helemaal weer van cash over nee ja, ja, maar hij is, dan, is dan. geen max ja, ja, ja, ja. maar ik kan me toch niet voorstellen dat hij niet in de gaten had dat die munten gevolgd werden, want hij was de, hij was de, hij was de drijvende kracht erachter nou, hij was in dat, in dat hele debat was hij voor, de, voor grote blokken dus uh, wow. ja, en, uh, ja, toen, goed. ja goed. maar ja, je, we kunnen het aan hem vragen hè? 3 januari dus, uh... <lacht> Ja, laten we het inderdaad een crypto vraag stellen, ik had laatst ook weer die vriend van hem, die, uh, James Adam Cartwell, die had iets geschreven van ik had een liepenvans bijeenkomst. Uh, ik heb er weer ingehouden, maar dat lees ik dan op Facebook en denk ik, jongens. Uh, uh, dus ik, moet, ik, is ik zal het op zo... 3 januari hou ik het op, uh, hou ik het op crypto. Uh, uh, uh. Het is uh, wel te verwachten dat, dat die andere coins nou weer wat gaan stijgen. Want dat, dat was de vorige keer ook zo, dat Bitcoin loopt op een gegeven moment helemaal vast. Wegen eigenlijk uh, de hele transactiekosten en ook langer wachttijden op een gegeven moment dat je ook van die... Om die wachttijden dat het gewoon dagen duurde... voordat je transactie erdoor was. weken, ja. Ja, en, uh, en, de, en dan krijg je weer dat die andere coins... dat die er weer in de picture komen dan. Ja. Precies, ja. En het is gewoon... De wereldeconomie is zo complex... en dat, dat een blockchain techniek is een mogelijkheid... maar het is wel een... er zitten zoveel beperkingen op. Want wat, wat, lul, wat, wat, wat rudden wij nou voor computertjes? Weet je wel, die mensen die dat draaien... die hebben ook nog steeds... Ja, die miners, dat is allemaal wel geprofessionaliseerd. En dat delen van die blokken, dat gebeurt gewoon nog op laptopjes en allemaal van dat soort spul. En ja, ik zie, ja, ik, daarom, blijf ik maar herhalen. Ik zie de bitcoin het gewoon niet redden als het echt, wel als, als ruggengraat voor die hele nieuwe economie. Maar niet als uh, geld voor de wereld. Want het is gewoon... Uh, maar de afgelopen week zag je ook weer met uh, Ripple iets gebeuren want Ripple is dan zo'n verhaal van nou dat wordt een beetje de, de, door de banken gepusht om, om een soort Zwift over te nemen dat was een beetje het idee geloof ik ja. maar dat heeft wel een centrale Ripple company en die is gesuit door de FEC waardoor ze gelijk uh, van 55 cent daar 37 of zo voor 35 in elkaar zakten dat was een behoorlijke plof en dan zie je gelijk weer wat het probleem is van zo'n centraal punt hè. je hebt je iets want die, die gasten van Ripple zeiden van nou: dit is straks uh, voor alle, alle crypto's uh, staat dit te wachten. Zoet worden door de FAC, uh, FEC, ja. Nee, dat is natuurlijk niet zo, want uh, probeer bij Bitcoin maar eens iemand te soeren. Dat, dat is niet zo, ja. Je hebt geen telefoon Dat moet ik wel de Nou, Er is toch wel maken. iemand die zegt dat hij Satoshi Nakamoto is? Hè? Die kunnen ze nog zoeken. Ja, dan wel. <laughs> ja. Een goed idee dat is, is toch een uikel. Ja, ja. <laughs> ja. Cr crack Craig voor degene die niet weten over wie het hebben. Maar, ja. Ja. Dus, uh, het geeft aan dat je gewoon alles moet decentraliseren. Inclusief al die dingen zoals Facebook en Twitter. Want je ziet gewoon, uh, het begon met een klein beetje censuur. En op een gegeven moment was het gewoon bij Twitter en Facebook keiharde censuur bij die, bij die verkiezingen. Om die uitslag maar uh, anti-trump te krijgen. Uh, de hele New York Post die werd gewoon een uh, week lang geband. En, ja. en dat kan je eigenlijk alleen maar uh, vermijden door, door dat ook helemaal decentraal te hebben. Een decentraal filesysteem, een decentrale apps allemaal. Uh, mm -hmm. Dat moet eigenlijk nog allemaal gebouwd worden. Ja. Uh, maar daar gaat het wel naartoe denk ik. Want ja, je ziet daar Ripple weer. Hup, die had iets centraals erin en ze zijn gelijk de zaak. En eigenlijk vind ik dat ook met die... Met die uh, met die coins zoals Cardano, die, die, die ontwikkelaars daarover hoort, die zeggen, ja, regulering is heel erg belangrijk, en we oh. moet heel erg compliant zijn, compliant hier, compliant daar. Zodra dus jij heel erg compliant bent aan de regulator, dan heb je een, central, een centralisatieprobleem, want die regulator is centraal, en als jij zegt, nou, we zijn heel erg compliant aan de regulator, dat betekent dus... Dat als de regulator zegt, ja, inpakken, wegwezen, het is afgelopen, het is mooi geweest, afgelopen. Dan, dan moet je zeggen, oh, en compliant, uh, ja, nou, de dag, onze uh, coin is voorbij. Laat ik even hier een, een, een, een, mijn visie op dit hele Ripple-verhaal vertellen. Want ik geloof dat Ripple een van de meest gemanipuleerde munten van allemaal is. Een maand geleden ongeveer hadden ze hun eerste R-drop. Er gingen er ineens duizenden bitcoins in die Ripple en die schoot door naar de 80 cent per munt. Um, terwijl dat um, en nu gaat het dus naar beneden en zij gaan die rechtszaak die de SEC heeft aangespannen die gaan ze gewoon winnen en dan uh, uh, ja, hoe moet ik het goed zeggen dan, dan schiet de prijs weer omhoog en, en, ja. en de, de timing van dit geheel één week voor oud en nieuw oh, ja. ze geven zichzelf op deze manier met dit, met dit nieuws, geven ze zichzelf gewoon een, een korting, want op alle balansen van alle banken die Ripple's hebben... is het bezit nu lager... en dan maken ze dus minder winst. Uh, of geprognotiseerde winst. Om het maar even zo te zeggen. En, en dus... Uh, is dat voor iedereen uh, positief. Want het is zomaar een een, een, ja, een... een tijdsopname, weet je wel. Dus uh, ik, ik, ik... Kijk, die Ripple is eigenlijk de enige... die weet hoe ze de media moeten bespelen. Omdat ze dat al jaren doen. Dat is... Nou, de banken, die, die, die, die, die, die verzinnen gewoon berichtjes. En dan uh, hebben ze een reden om uh, te bewegen, weet je wel. Dus ja, ik, ik zie dat het hele nieuws van, uh, van Ripple van deze week zie ik als een uh, ja, manipulatie uh, hm. En daarmee zeg Ik heb ik bij dus, Rip, Ripple ook wel eens het dat het bedoeld is om een, uh, een Bitcoin de loeve af te steken zeg maar als, de, als Bitcoin heel hard stijgt. Dat ze dan opeens uh, een enorme ripple-explosie even omhoog ja, gaan pumpen. Precies wat om, even, om even de, de, de wind uit de zeilen van Bitcoin weg te zuigen. Juist, ja, precies. Nou, zo moet je het ook zien, Peter. Want op het moment dat dus Ethereum en Bitcoin allebei door het dak gingen, schoten ze eventjes, uh, weet ik het, wat 500 Bitcoins of zo. Wat is 500 Bitcoins voor een, uh, voor een bank, voor een bankenunie? Mm. Eh, dat is helemaal niks, want ze printen netgeld gewoon met miljarden erbij. Dus uh, ja, en dan, dan schieten ze even omhoog en dan hebben ze dus ook, ze betalen al die uh, internetbedrijfjes, want BTC Direct en Lightbit en weet ik veel wat, die volgens mij krijgen die gewoon betaald om af en toe over Ripple te schrijven. En dan schrijven die van, wauw, Ripple is omhoog. Nou, dan zie je gewoon dat iedereen erin mee wordt gezogen en nou staan ze laag. Ja, nou ja, goed, wat moet ik ervan zeggen, ik... ik uh, ik speel zelf ook mee in die markt. Ik heb toevallig <laughs> het vorig uh, heb ik er wat verkocht en ik heb ze nog niet teruggekocht, dus ik ga bijna drie keer over de kop nu met mijn bitcoin. Okay, okay. Ja, oké, oké. Dus ja, moet ik wel ja. zeggen. Wat zou ja. weer terugkopen, ja, is nou, uh, de, de, de data bij het woordvoegen. Ja, het is nou uh, 1,30 cent. Ja, je zou ook, ik weet niet hoe goed hun contacten zijn, maar ze zouden natuurlijk uh, ook even wat, uh, wat beurzen kunnen. Als het met handelen, dan kunnen ze, in een, ja, kunnen ze op een hele dunne, een goedkope manier de koers heel erg pumpen. Ik weet niet of je dat ook nog kan regelen. Ja, als natuurlijk alle beurzen volledig, uh, alle liquiditeit er is, dan, dan is het heel lastig. Want dan, als je iets omhoog pumpt, dan krijg je een heleboel verkooporders, winstneming en zo. Maar als je, als je die even stillegt, dan is dat ook wat makkelijker. Ja, maar dat is met de Ripple nog niet gebeurd. Dus dat is nog niet. Uh... En je kan altijd in het Ripple-protocol zelf. Kun je altijd je transacties uh, inknallen? Want dan heb je namelijk bitcoins. Je kan in, in Ripple kun je ook bitcoins bezitten. Hè? Ik weet niet of jullie dat weten. Dat is dan via een derde oh, partij. Een okay. soort lightning netwerk. Oh, zo'n soort of wrapped, uh, wrapped bitcoins. Ja, yeah, een uh, soort of wrapped bitcoin inderdaad. Dan kun je bijvoorbeeld yeah, En dat is ook, ook iets ja, over die transactiekosten die zo hoog zijn. Ja, je hebt nou wrapped bitcoins op Ethereum. En uh, op al die chains die hebben we wrapped bitcoins, geloof ik. Dan kan je op een goedkope manier bitcoins handelen. Alleen heb je ze dan niet zelf in handen, maar zitten dan wel bij een third party. Ja, en ik zit nou, ik, ik kijk eventjes op Bitrex. Uh, wrapped bitcoin. Uh, volgens mij kun je, hier heb je wrapped bitcoin tegen de bitcoin. Die prijs staat inderdaad op 1 bitcoin per wrapped bitcoin, dus dat is uh, allemaal nog juist. Maar als je ze dan wilt verkopen, je kan op de 1, kun je 0,004 btc en dan kun je net onder de 0,99 Kun je nog 2,5 wrapped Bitcoin verkopen, maar dan schiet de prijs al naar 0,88. Dus als je 5 wrapped Bitcoins hebt, ja, hoe kom je er dan vanaf? Maar goed, hm, hm, hm. als je weer een echte Bitcoin terug wilt. Ja, we, we hebben nog één uh, Bitcoin-berichtje. Daarna gaan we even over naar het, naar het overige nieuws. Uh, dit, dit ging trouwens ook nog over die uh, transactiekosten, want er was iemand zo onvertuinlijk om. Uh, Oh ja. Wat was het, 3,5 bitcoin aan transactiekosten betalen... voor een piepklein beetje voor een paar Satoshi's geloof ik. Ja, dat was deze week ook. Je kan dus uh, bij de meeste wallets die je gebruikt... Uh, worden de, de fee wordt automatisch uh, berekend... zeg maar op basis van wat op dat moment de fee-kosten zijn. En dan kun je kiezen, wil ik een snelle transactie... of een gewone transactie, of een trage transactie. En dan kun je dus wel iets... Van de, de fee beïnvloeden, maar je kan ook gewoon in, in de bitcoin UT wallet, wat is dus gewoon de, de, de, de echte wallet, is al alle, alle, alle meeste mobiele wallets die, die maken uiteindelijk gebruik van die wallet. En dan kun je dus zelf handmatig instellen hoeveel transactie fee dat je wil betalen. Mm -hmm. en heeft er waarschijnlijk heeft iemand op het bedrag wat hij wil overmaken he, heeft hij de fee gezet en, en de fee die hij wil betalen heeft hij het bedrag wat hij wil overmaken gezet en dus werd er naar iemand 0,005 bitcoin verstuurd met een, uh, met een transactie van 3,5 bitcoin oh die miners zijn wel echt uh, gelukkig met zo iemand ja dan heb je als miner heb je inderdaad, nou ja, 12,5 is het normaal volgens mij. of is het nou inmiddels al 6,25 Weet ik niet eens meer. Maar dan heb je dus ineens een stijging van je blok. Weer van, uh, nou ja, tientallen procent. Het is van je opbrengst van je blok. Dus is er iemand erg blij. Het is in het verleden wel eens vaker gebeurd. Ook in Ethereum is het wel eens gebeurd. En toen hebben de miners in Bitcoin in 2014 was het een keer gebeurd. En toen hebben die miners hebben het teruggegeven aan dat adres. Uh, Oké, okay. dat is sympathiek. Ja, ja dat is heel sympathiek van ze. Dat hadden ze niet moeten doen, maar dat hebben ze wel gedaan. <laughs> ja. ja. Of, ja, dat weet ik nog niet ja, helemaal. Het zeg. zit ook oh, als te denken dat het dat een wit was transactie is. Je dat, uh... Nee, want dan ben je wel je geld kwijt, hè. Als je dat doet, dan, dan ben je ze kwijt. Ja, maar als je een miner kent, ja, je moet natuurlijk wel... Ja, je weet je nooit als... zeker welke miner het krijgt. Precies, precies. Dus, uh, dus dat dan, is dan een moet top. je met alle miners een soort regelingetje hebben. Ja, maar... dan zou het inderdaad wel, wel mogelijk zijn, maar dan moet je... Ah, dan moet je alsnog geluk hebben... dat je bij de miners met wie je een regelingetje hebt... dat die toevallig je blok minen. Dus ja, ik weet niet of ik dat uh, risico zou willen nemen met mijn centen. Want het hoeft voor één keer fout te gaan. En, en, uh, en natuurlijk, kijk, als je aan het witwassen bent... dan weet je eigenlijk dat je niet opvalt. En wij behandelen nu dit, uh, deze transactie in onze radioshow. Dus als je echt aan het witwassen bent... dan is dat niet echt een goede tactiek. Want er zit, iedere keer als je dat doet... dan zit iedereen te zeggen van... oh. Moet je deze transactie eens zien? Nou, trekt trek je alle aandacht naar je toe. Ja, maar het is wel een <laughs> manier. Je wel uh, een soort plausible deniability. Hè? Je kan zeggen van... Uh, ja, uh, er is één iemand die heeft een enorme fout gemaakt. En, en, uh, en die miner die heeft dan een, uh, opeens een hele berg winst. Als jij zelf die miner bent, zeg maar. Dan, dan, en jij, jij hebt ongedeclareerde bitcoins, zeg maar, zwarte bitcoins. Je hebt zelf ook een grote miner, dan doe je de gewoon berg transactiekosten als miner heb je dan opeens, ja, gewoon eerlijk verdiend. Dat is zo, ja. Maar ja, en nogmaals, het is dus wel een ontzettend risico, want dat die miner die jij kent, jouw transactie... Dan heb je een miner aan. Ja, ik zou er meer verwachten in die dunne handel als crypto-kitties ofzo, dat soort dingen, of ook die... Die non-fungible tokens, waar er nou veel over te doen is. Die NFT's, hè, dat, de, de nieuwste hype weer. Dat je dan een soort, uh, ja, weet ik veel, een baseballkaart kaart of zo. Maar dat, dat je allemaal soort verzamelobjecten hebt. van de waarde gewoon alle kanten op kan gaan. Net zoals een baseballkaart kaart. Die kan gewoon, ja, heel zeldzaam, heel duur. En dan kan je, ja, in principe denk ik dan in hele... Hele dun handelde dingen. Kan je opeens van. Ja ik heb gewoon een crypto kip die ik verkocht. Met uh, 6000 winst. Hè? Uh, ja weet ik veel wie het verkocht hebt. Ja dat is zo. Uh, ja. ja. Maar goed ja we hebben, we hebben nog veel meer nieuws. En we even kijken hoor. Volgens mij gaan we weer van nu naar banken nieuws. Uh, oh, Oké. Okay. Ja ja ja. Daar gaat weer lekker bij geprint worden jongens. Uh, VS gaat helemaal Zimbabwe. Want wat is, hebben ze nu bij gejast. Aan dollars? 900 miljard. Ja, we Hallo. Ik laten we het nog een, ja, een triljoentje bij doen. Ja, joh. Yeah. <laughs> Want uh, we hebben pas 20%... Hey, kijk, we niet meer van dollars. op, toch? Nee, ja. Het is nou toch chaos. En uh, kijk, het is, wel, het is wel... Trump reageerde daarop met een tweet van... Um, ik weet niet eens meer eens precies wat hij schreef, maar dat het allemaal nergens meer... Ja, dat is allemaal nergens op sloeg dat het zo groot was. Maar dat heb je dus als je de reservemunt van de wereld bent. Ja, een heleboel van dat geld, dat gaat bijvoorbeeld, uh, Peter, naar Oekraïne. Ik zag ook 1,3 ja. miljard, ja. miljard ja. naar, naar ja, e Egypte. Ja, oh, sorry. Ja, 1,3 miljard. Dus 1300 miljoen naar Egypte. Uh, ja, daar kun je van vinden wat je wilt, maar dat, dat is gewoon internationale politiek. En dat heeft eigenlijk met de econ Amerikaanse economie helemaal niks te maken. Maar dat geld moeten ze dus wel elke keer bijdrukken. Hm. Dus ja, maar ik weet niet goed wat. Maar wat wel grappig was, is dat eerder hadden, had, de democraten hadden dit gewijzigd. Dat had Trump een 1200 dollar per persoon stimulus. En uh, die hadden nee, dat was, dat was uh, pittens. Dat was een slag in het gezicht, 1200. Maar zij wilden het op politieke redenen tegenhouden. Want dat was al voor de verkiezingen. En uh, nou, na de verkiezingen is het 600 dollar. En dat is opeens wel goedgekeurd. Ik ben er heel erg blij mee met 600 dollar. Maar begreep dat, dat elke Amerikaan gaat hier 3000 dollar in de min. Dus je gaat, je gaat zeg maar, via de staat. Uh, uh, ga je 3000 dollar achteruit. En dan krijg je een cheque van 600 dollar uh, in, de, in de mail. En, en uh, die, die, de rest van dat geld dat gaat inderdaad allemaal naar Oekraïne of daar Egypte of daar. Uh, naja, allemaal uh, in, in ieder zakken, zeg maar. In, uh, ja. Vergoeding voor hunter Biden zijn de, de loonkosten zo. Ja, het is, uh, het is, uh, maar het was zelfs zo erg dat Trump zei, en, en Rand Paul zei het ook al: van uh, ja, de Republikeinen maken zich ook helemaal belachelijk. Het staat nergens meer op. Je kan daar nou niet meer als een serieuze, conservatieve partij uh, te boek staan. Als je dit soort uh, enorme pork noemen ze dat. Hè? Er zit een heleboel porken in verborgen voor uh, ja, Jan Hallen ja, ja. En, uh, en ja, nou, dat was wel mooi aan Trump, dat Trump gewoon zei van, uh, ja dat teken ik niet, uh, er zit zoveel pork in, uh, ik wil minimaal 2000 dollar, dus dat betekent dat, ze, dat je 3000 dollar kwijtraakt om de 2000 terug te krijgen, dat, uh, dat betekent dat de Oekraïne waarschijnlijk minder geld gaat krijgen als, dat, uh, als die dat niet tekenen, of ze stellen het gewoon uit tot, uh, tot Biden er is en dan tekent die het wel. Ja, ik denk toch dat het nog, uh, want er zijn dus al die berichtjes, allerlei, ge, ge, ja, berichtjes, uh, allerlei uh, ik weet even niet goed hoe ik het moet zeggen, want het is wet, maar er zijn dus allerlei dingen behandeld in de Amerikaanse Tweede Kamer, Eerste Kamer, waarin dus staat dat uh, er een digitale munt gaat komen en, en daar worden alle uh, coronategoeden op gestort. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Misschien dat die 600 nog uh, als een cheque in de mail komt, Maar ik denk dat ze vanaf volgend jaar krijgen ze dus allemaal een digitale munt. En uh, ja, dan, dan zullen ze dus aan de, aan de crypto moeten. <lacht> en dan is het natuurlijk nog veel makkelijker om geld bij te printen. Want dan is het gewoon één druk op de knop en hoplakee, het rolt er zo uit. Ah, het punt is ook een beetje waar ze nu mee zitten, is dat ook als ze een heleboel geld bijdrukken als mensen heel bang zijn, dan gaan ze toch sparen, ondanks dat die inflatie dreigt. Dat, betekent dat de omloopsnelheid gaat terug. Dus nou, nou, ze kunnen in feite niet de inflatie omhoog krijgen. Als je, als je een hele hoop geld drukt en je dumpt het op Mars neer, dan gaat de inflatie ook niet omhoog. En dat ja. is eigenlijk een beetje wat, waar, waar het nu op lijkt. Maar als jij in, in je digitale muntgeld drukt, in mensen rekening en je zegt, ja, aan het eind van de maand is het 4% minder waard, dan hebben mensen iets van, oh shit, ik moet er snel ook wat van kopen. En dan kan je dan zouden ze de omloopsnelheid omhoog kunnen. Dan kunnen ze echt inflatie afdwingen ook als ze dat willen. Ja. Dat makkelijker. Ja precies. En het is allemaal programmeerbaar geld. He? Dus het is allemaal. In theorie is het allemaal mogelijk. Ja en ze kunnen ook zeggen. Nou, je mag het niet aan alcohol uitgeven. Maar wel als sigaret of zo. Dus er zit ook een enorme belangengroep groep lobby dan weer achter. Die gaat zeggen van. Ja maar ik vind dat, uh, dat brillen er dit jaar in moeten zitten of zo. Ja, de brillenlobby moeten we een heleboel geld naartoe schuiven en dan krijgen ze, krijgen ze brillen die in, in, de, in het pakket zitten en dan, dan worden er, weet ik veel, fris, fris drank er weer uitgehaald. Zo, of die krijgen dan een afwaardering van 10% per maand en dan, uh, ja, dan moeten die weer gaan lobbyen. Dus het wordt één grote gelobby om dan uh, uh, ja, de laagste krijgen op jouw product. Ja. Ja. Ja, ik ben benieuwd hoe het allemaal, allemaal gaat. Alle goede producten en zo, dat, die, die kan je, dan, als je die wil kopen, dan, dan blijft je je geld heel lang houdbaar. Ja. Mm -hmm. ja, dan hebben we hier nog een berichtje van het IMF. Uh, ik zal hem even erbij pakken. Even erbij pakken, even erbij pakken. Uh, IMF die onderzoekt kredietscoren op basis van uh, internetgedrag. Ja, ik ja. geloof best dat dat zou kunnen. Dat je daar wel een aardige indruk van kan krijgen. Huh. Ja, ik het gaat er over dat Dit is natuurlijk hmm. ook weer de Social Credit Score. Sorry dat ik uh, er half in verliep. Het is een artikel van uh, geotrendlines.nl. En um, in China kennen we dat natuurlijk al langer: de sociale kredietscore, waarbij als je je lening niet uh, uh, goed aflost of als je uh, dan wordt die score naar beneden bijgesteld. Maar als je dan bloed gaat geven bij de bloedbank. Dan kun je weer extra punten krijgen. Het um, punt is ook dat er dus mensen zijn die uh, gekort worden op hun kredietscore. Omdat ze gewoon uh, anti-overheid uh, dingen schrijven. Oeh. <laughs> ja, en, en nu komt er dus hier op 21 december een berichtje. Dat uh, het IMF onderzoekt de kredietscore op basis van internetgedrag. Dus ja, we hebben al gezien dat het Nederlandse leger dit jaar... Uh, ...mensen bespioneerden hè, op social media... ...waarbij ze dus uh, in kaart wilden brengen... ...wie dat de onwelgevallige meningen uitte. En ja, het gaat toch een beetje die kant op. Dus als jij uh, nog een wil vliegen met de trein wil... ...of uh, ja, op een gegeven moment kun je er alles aan gaan koppelen natuurlijk. Hè. Een baan wil, een lening wil krijgen... Dan heb jij een, een score nodig waarin, dus, staat een van: Nou, dit is een goede persoon voor de maatschappij. En dan wordt jou die lening gegund. Nou, dat is een beetje. Ja, ja dat is een beetje waar het over gaat. Dus, uh, wat mij betreft, een hele uh, gevaarlijke ontwikkeling voor de vrijheid van de mensen. Ja, en toch denk ik dat, dat ook commerciële partijen die zouden op basis van. Uh, die zou best kunnen zeggen. Dat je een hele vrije samenleving had. En er zijn mensen die kapitaal willen uitzetten. En die zeggen van nou ja, wij willen best lenen aan mensen. Maar dan willen we wel, hun, uh, je, we willen wel je sociale media zien. En uh, zien wat jij zo wel uitvreet daar. Om een idee te krijgen wat voor persoon je bent. En ja. ja, als jij dat geld wil hebben. Je hoeft het niet te doen. Maar als je het geld wil hebben, dan, dan, uh, dan moet je dat openzetten. Uh, en dan kunnen ze er een goede indruk van krijgen. Het is natuurlijk altijd een beetje het probleem dat degene die het geld verstrekt hier, die, die verzint het gewoon uit, uh, uit, uh, uit, de, uit de geldpers, zeg maar. Mm. Dus uh, ja, dan, uh, dan hebben ze daar eigenlijk helemaal geen recht op om dat te mogen zeggen. En ze zijn ook een monopolie. Dus dat betekent dat je dat je, ja, tenminste, voor, uh, voor gelddrukken zijn ze een monopolie, dat je daaraan vast zit. al die sociale. Uh, credit score, dat wordt wel heel eng zoals die vaccins en zo, vaccinatiepaspoort en je ziet nou wat er uh, bij Groot-Brittannië wordt er al meegedreigd. gedreigd, hè. dus nou is er zogenaamd, opeens op daar een, een nog ergere vorm van het virus tevoorschijn ja. hm. en, en opeens wordt alle reizen, reizen naar, de, naar de UK wordt opeens helemaal stilgelegd en dat is ook zo'n voorproefje van, en vlak voordat de onderhandelingen uh, over Brexit ten einde lopen, wordt nog even Even de Britten op het uh, even laten zien, even een uh, show de force. Hè, van oké okay, dit, uh, dit, dit is even wat er gebeurt. Je mag nergens meer naartoe reizen. Helemaal, uh, helemaal opgesloten op je eiland. Uh, als je, dus geef ons nou maar wat je wilt. Uh, dan, uh, dus het is eigenlijk een soort verhult, uh, ja, even een soort dreigement. Even, even laten voelen dat ze, dat ze verkeerd gestemd hebben met, uh, met de brexit. Mm -hmm. Wordt het land even van alle kanten op slot gezet en, en waarschijnlijk hebben ze dan ook weer mensen in Groot-Brittannië zetten. Die, zo die opeens zo'n dodelijke strain van het coronavirus uh, kunnen ontdekken. Dat, hoeft uh... dat er natuurlijk duizenden mutaties zijn. En dat het helemaal niet, uh, weet je wel. Net ja. als bij die griep. Er zijn zoveel verschillende vormen van, uh, van griep. En dat wordt ook elke keer. Dat is ook de, de reden dat een vaccin dus niet werkt. Omdat het heel snel muteert. Ben je altijd te laat met je vaccin. Want dan is het tegen de tijd dat je het bij mensen kan inspuiten. Uh, is het al veranderd. Dus dan ben je. Ja het is altijd een gokje zeg maar. Van, dat is ook met de griepprik zo. Is die effectief of niet. Want in hoeverre is het griepvirus gemuteerd dat het aanslaat. Nou ja en de, um, ja nou, dat is natuurlijk dus uh, heel, heel heel zo. Maar wordt. het is ook zo. Er werd gezegd al van. Mensen vroeger. Er waren gelijk mensen die roken hier. natuurlijk onraad. En die zeiden van. Uh, wat nou 70% dodelijker. Hoe, hoeveel data heb je op dat op, op te baseren? Het zeg maar? blijkt natuurlijk dat als je dat wetenschappelijk gaat bekijken. van. Uh, ja, hoeveel data moet je hebben om dat te kunnen bepalen. dan moet je, moet je heel veel data hebben. En dat was er gewoon helemaal niet. Dus anderhalve man in een paardenkop. Dat was natuurlijk. net zoals in China. Er was een videobeeld dat er iemand dood neerviel op straat. En uh, uh, uh. ja, dat bleek. Het, het, is, het is voornamelijk. Onzin denk ik, dit, dit is gewoon, uh, worden uit de hoge hoed getoverd, uh, gewoon om eens even een lesje te lezen. Ik denk dat, uh, ja, ik denk dat, dat, dat het er voornamelijk politiek is, het is gewoon politiek en ja. het heeft weinig met volksgezondheid te maken. Ja. Maar inderdaad, die accent. Uh, het is een hele rare bedoeling. Dat, uh, dat, uh, ja, ja, ik voelt iedereen wel aan dat er iets niet mee klopt, ik las ook al een heleboel van de nee. healthcare -burg het vaccin weigeren daar, zeg maar. Dus die zitten daar, die denken ook van, krijgen we nou, dat kan toch helemaal niet zo. Er is slecht testen, niet op dieren getest. En dat is, uh, uh, ja, ook, je ziet het ook aan die fact ik vond dat leuk. Dan valt er zo'n zuster, die valt gewoon tien minuten na dat ze het virus heeft genomen in Tennessee, uh, valt er gewoon neer, tijdens de persconferentie. Ja, is, is die nou en, overleden of niet? Gal? Nee, volgens mij was het gerucht dat die overleden was, maar dat was volgens mij niet zo. Oh, uh, maar, dat heb ik dat heb ik, ja. Ja, dat, ja. Maar je zag gelijk alle factcheckers die komen, gelijk naar alle hoeken en gaten komen de factcheckers. van ja, maar dat was ook iemand die, uh, ja, die had een aandoening dat ze onder haven klopt flauw viel. Dus uh, nee, ik kan absoluut niet zeggen dat het vaccin dat het veroorzaakt heeft. En, uh, ja, deze, dat is al de zuster en die had een aandoening dat ze bij het minst of geringste pijntje uh, dat ze flauw viel. Oké, okay, ja, het is een leuk beroep dat je dan kiest, uh, zuster. Uh, ja, uh, en, en ook dat zij haar uit gaan kiezen om dat vaccin op te gaan testen. Want er zijn toch veel ja, schaamte ja, ja. weet je wel. Maar In Alaska, waar de aantal dokters enorme allergische reacties, eentje moest zelfs op de intensive care opgenomen worden. Uh, waar, waarna een herziening kwam van, ja, als je enorme allergische reacties had, dan moest je misschien maar het vaccin alleen in een ziekenhuis nemen. Zodat je gelijk ervoor behandeld kon worden als het uh, misging. Uh, ik denk dat er heel veel mensen wel iets, iets hebben van... ja, wat is dit voor... Uh, dit is natuurlijk nog nooit eerder gedaan. Het is een mRNA-vaccin. Uh, en dan gaat het gelijk gewoon live testen op iedereen. Op grotere talen. Zo vragen om problemen. Maar het wordt doorgepushed met een kracht dat het ongelooflijk is. En alle ja, media... Is ook gelijk elke elk berichtje... elke dag is er wel weer een berichtje om het vaccin te promoten. Van, uh, ja, en het zijn allemaal van die dingen eromheen... Van, uh, wie ja, krijgt het vaccin als eerste? En uh, kan, je, kan je doneren aan een ziekenhuis om uh, eerder bovenaan de lijst te komen om te krijgen? En uh, dit zijn de, de 60 meest voorkomende desinformatie over het vaccin. En dan komen allemaal van die desinformatie waar je dat nooit van gehoord hebt. Ja. En die ook totaal nergens op slaat heeft. Denkt er is niemand die dit gelooft. Maar ja, ja stroomt gewoon ja, dat is gewoon om de mensen die, die dus nog geloven in de desinformatie van de overheid. Ja, weet je wat, je krijgt ook zulke rare commentaar. Ik ben nou weer lekker actief op de NOS, want ja, waarom niet? En dan schrijven ze een berichtje en dan schrijf ik er weer iets overheen. Maar dan krijg je dus al die, uh, al die mondkapjesdragers die daar helemaal alle topfans van de NOS. En als je af en toe ziet wat die dan voor dingen schrijven, weet je wel, de, wat, voor, wat voor feiten dat die aanhalen, zeg maar, dan, dan denk ik bij mezelf van joh, ja, de mensen zijn echt gebreenwast. Het is echt gewoon... Ja, ze zijn ontzettend een... geïnformeerd, valt mij vaak op. En dat hoorde laatst ook zo van een dame, die had dan een, een WOP-verzoek gedaan bij de N, uh, RIVM. Waarop is jullie, wat jullie wetenschappelijke basis om te zeggen dat het veilig is, deze, deze vaccin? dat nou, ja, is heel ja, moeilijk. Ja, ja. Uh, ja we hebben vier uur, vier weken om te reageren. Dat is wettelijk verplicht. Uh, nou ja, dan nog vier weken uitstel. Nou ja, dat is dan ook... Uh, uh, ja, dat, dat mag dan ook nog. En dan... Uh, dan uh, uiteindelijk kwam er... Hadden ze gewoon een pub -map search gedaan. Van de, ja, van, en kwamen er allemaal artikelen aan zetten over vaccins. Die helemaal niet gebruikt werden Ja. Maar allerlei botverzoeken waren daarvan onderweg. En dan wordt er gewoon gezegd... Nee ja, sorry, uh, corona... We kunnen geen antwoord meer geven op, op, op, op, op, op jullie WOP-verzoek. Dus net als het spannend begint te worden, want ze trekken dat allemaal uit. En dan zeggen ze nee, dan moet u bij een ander orgaan gaan, gaan aanvragen. Dan moet u bij die gemeente of bij die provincie. Of, dus dat is dan al een jaar vertraagd. Nou en op een gegeven moment dan uh, ja, verzinnen ze dus gewoon zo'n coronacrisis. En dan zeggen ze de WOP-verzoeken zijn afgeschaft. Dus ja, heb je er uiteindelijk nog niets aan. Net als het spannend wordt, dan trekt even in het net Volgens mij is uh, Peter weer terug. <laughs> ja, ja, er ik wel. We hadden telefoon telefoongesprek tussendoor. Hallo. Ah, oké. Okay, okay. ah, ja. Verkeerd voor Ik ga heel midden. even, ik doe even een ander lampje en Ik pak even een pilsje bij. jongens. ben Ja, ik, ik zit ook droog. <laughs> uh, Peter, misschien als jij het leuk vindt, uh, kan je even de. Um, ja, even nee, moet ik het gesprek even draaien houden. Ja, uh, ja, ja, ja, ja. <laughs> Bijvoorbeeld uh, die COVID-bill uh, in, ja. in de Verenigde Staten, daar wist ik ook nog van. Uh, daar zat ook in verborgen dat illegaal streamen, dat is een felony waarvoor je naar de gevangenis vervangingskracht... dus gaat. Dat soort dingetjes zitten er ook weer allemaal in verstopt. Ja, uh, yeah, het is, uh, is, uh, is geloof ik ook weer duizenden pagina's, deze COVID-bill, die niemand gelezen heeft. Dat is ook altijd de ja, regel, ja, ja, ja. niemand leest wat daarin staat. Dus uh, ja, je, je kan opeens voor allerlei dingen weer strafbaar staan. Want die duizenden pagina's staan natuurlijk allemaal strafbare feiten weer in genoemd. Behalve dat er ook allerlei uh, ja, geld, voor, uh, geld wordt weggegeven aan vriendjes. Ja, ja, ja. En je kan die niet tegen zijn, want dan ben je natuurlijk een science denier. Als jij uh, een corona denier. Ja, ik had even vermist wat er op het eind gezegd wordt. Maar de, de, dus de... de, de... Ja, ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Maar de, de, de reacties die je krijgt op social media van mensen die dus het nieuws geloven. Het is echt uh, beneden alpeil. Het is ongekend hoe dat die mensen de wereld verklaren, om het maar even zo te zeggen. Ik snap niet dat ze zelf niet in de gaten hebben dat het helemaal nergens op slaat. En dan zeggen ze dus... Dan zeg ik ja, want uh, al die kinderen worden bang gemaakt. Omdat ze op school allemaal een mondkapje moeten dragen. En als ze daar dan komen, dan, dan staan er allemaal aanplakbiljetten van... Uh, ...als je je oma niet wil vermoorden... ...dan moet je een mondkapje op. En dan zeggen de mensen gewoon... ...ja, dat is helemaal niet zo. Dan zeg ik, joh, ik weet niet waar jij kijkt... ...maar ik heb minstens iets van tien van die foto's... Voor, ...voorbij zien komen. En in Amsterdam hebben ze zelfs... Uh, ...een hele reclamecampagne van... Uh, ...wil je je oma niet killen... Uh, ...ga dan niet met je vrienden chillen... ...of zoiets. Uh, dat is het, ik, ik weet het niet meer, maar... Ja, ...dat die mensen dat dus allemaal niet meekrijgen. Weet je wel, omdat die in zo'n bubbel leven... Dat ze alleen maar de hele dagen over het aantal besmettingen en, en of je wel of geen vuurwerk mag afsteken. Ja, dat is ook het punt. Elk nieuwsberichtje wat er in die, uit de mainstream media komt, dat is allemaal uh, in de trend van uh, deze dag zijn er weer een uh, record aantal besmettingen in uh, Heren Uge Waard gemeente. Uh, en, en allemaal uh, dat soort dingen. Dus ja, het wordt er behoorlijk ingepompt bij mensen. ja. Angst ja. Inderdaad. Maar toch heb ik het idee dat, ja, ik hoorde dat iemand ook al zeggen, dit is niet het gedrag van een overheid die de touwtjes strak in handen heeft, die gewoon zelfverzekerd is en die gewoon, dit is ook al het gedrag van een overheid die een beetje wanhopig is, want ik denk dat je ja, dat je hele grote groepen mensen van je begint te vervreemden door, door je, ja, je houdt natuurlijk altijd een groep mensen over die alles geloven, op alle terreinen, maar ze, ze schuimen nou door een heleboel verschillende terreinen heen. En nou komen ze op dat medische terrein. De medische tyrannie. Ik denk dat er ook daar weer een heleboel mensen nou gaan afvallen. Die, die denken van ja, maar hier, ik weet, hier weet ik echt wel waar het over gaat. Ik klop geen zak van. Nee, ja. nou, geloof ik ook, nou geloof ik ook niet meer wat er over andere dingen gezegd wordt. Ja, ja ik, ik, weet, ik, heb, ik heb wel eens in een ziekenhuis moeten werken afgelopen jaar. En, en voel je me wel op dat, ja, ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken. Er is gewoon één dokter die woorden. Maar ja, die was sowieso al een beetje uh, sceptisch over alles. En, oh ja, hij, hij staat ook altijd buiten te roken. <laughs> dus maar die, uh, die, die was ook over, dit, uh, over dat hele covid, uh, toen het opkwam. Had zich, ja, goed, ja, ik heb het volgens mij wel eens verteld, hè, dat die, uh, die had zich er dan een beetje in verdiept. Of die wist er wel wat van. En die zei al meteen, dat is een maak, zei hij, oh, dit is een melkkoe dit de echte melkkoe. Ik ga ook wat in de in farmaceuticals uh, investeren. <lacht> <lacht> maar het is, is een continuiterend virus. dus dit is ja. echt, uh, dit is echt. Uh, hier kun je vaccine. zo. Het gewoon... Ja, en ik hoorde ook dat, ja. dat vaccin dat uh, het was dan ook Je, werd, uh, je moest ingesproken worden, dan moest je twee shots nemen, vier weken later nog een shot. Ja. En dan was je uh, een maand of twee maanden lang was je dan de beveiligd zeg maar dan moest je moest daarna weer boostershots nemen. Mm -hmm. Dus dat betekent gewoon dat uh, je A, je kan het nog steeds krijgen. B, want, want de kans dat je het niet krijgt is, geloof ik, dat is ook raar. Want de kans dat je het overleeft is iets van 99,7% of zo. Ja, ja. En de kans mm -hmm. dat, het dat het vaccin werkt is dan 95% voor de beste vaccin. Uh, nou, eigenlijk, uh, eigenlijk is het virus een grotere kans op overleven dan het vaccin. Uh, en uh, en uh, ja, wat, wat was daarna weer? Uh, ja, je moet dus om de haven moet je weer een booster halen. En het muteert als nete. dus dan moet je ook steeds weer een andere, andere vaccin verhaal. Dus je, je moet gewoon elke maand naar het ziekenhuis redden om 100 euro uit te geven. Dus ja, het is, het is natuurlijk een, een, een grote. Ja, dan mag je wel vliegen, Peter. mag je wel daarna met een vliegtuig. Hè? Dan ben je wel. Uh, ja, en ben je ik, wel gelukkig. Dat je, dat je daarna gewoon niet meer kan vliegen. Dat je gewoon helemaal, helemaal uh, uit elkaar valt aan alle kanten. Een grote ik allergische, maar, ik ben allergische wel de, troepbergen worden dan. Weet je wel van de griepprik... Dat mensen daar ook ziek van worden als ze die griep uh, gekregen hebben. Sommige mensen worden daar dan ziek van. Nou, ja. en, en, en, je zal dus één keer per twee maanden of één keer per maand in zo'n prik moeten halen en je dan een week slecht voelen. Ja, ik snap niet dat mensen eraan beginnen. Joh, dat, uh... Ja, plus je hele immuunsysteem wordt. Uh, wordt die krijgt een, een opdonder elke keer. Dat je echt wel kan afvragen of dat geen lange termijn gevolgen heeft. Precies, ja. en waarvan dus iedereen zegt. Die lange termijn gevolgen zijn er wel. Want na een, een jaar prikken is iedereen ondrukbaar. Ja, en het rare is ook dat ik hey, om de lange termijn gevolgen te bepalen van zoiets moet je uh, een bepaalde een groep mensen nemen en random, een controlled random test doen. Dus je neemt een gedeelte van mensen die geven je een placebo en een gedeelte geef je een vaccin. En dan ga je kijken van, uh, hey, als er nou later mensen uh, allemaal hersentumoren krijgen. Uh, is dat dan meer voorkomen bij de vaccingroep dan bij de controlegroep. En het is dus belangrijk dat je de controlegroep niet inent, want anders kan je het verschil niet meer zien. Wat gebeurt er nou, hoorde ik, gaat ze de controlegroep inenten, want iedereen moet het vaccin krijgen. Dus dan kan je dus nooit meer zien of, het, of de lange termijn dadelijk een zijn van het virus, want je hebt controlegroep heb je verpest, die kan nooit meer het verschil zien. Ja, dus het, andere, het andere wat er gebeurt, dat is ook wel raar, dat, kijk, wat je normaal zou moeten doen is een, een uh, vaccin nemen en dat vergelijken met een ja, suikerwater of zoiets. Uh, wat, uh, waarvan zowel de dokter niet weet wat er, dat het een placebo is als de patiënt. En het moet ook echt een placebo zijn. Maar wat ze heel vaak doen is dat ze bijvoorbeeld vergelijken met de uh, adjuvant bij een uh, dus een virus is een verzwakte zieke, ziekteverwerker. Maar er zit, er zit ook een adjuvant bij. Het een of andere aluminium. Of kwik hebben ze wel gebruikt in het verleden ook. Of uh, schoonmaakmiddel. Om, jou, om jouw, jouw, jouw immuunsysteem uh, fichiparactief te maken. Dat hij dat, mm. dat gaat aanleren. Dat, de, de, dat is de ziekteverwerker waar die op moet reageren. Mm. En wat ze dan vaak doen is gewoon... Aan de ene kant nemen ze het vaccin. Aan de andere kant nemen ze dan de adjuvant. Waarmee je natuurlijk niet meet of de adjuvant uh, slechte gevolgen heeft. Mm -hmm. Je moet natuurlijk vergelijken met een echte placebo waar helemaal niks in zit. Ja, ja er is zoveel fraude aan de gang over het redelijk gebied. En, en dat er dus niemand daar vragen bij stelt, waagt me echt ontzettend zorgen. En dat iedereen dus zomaar ja, zo angstig is door maanden van brainwashing. Dat, dat ze dus echt gewoon niet meer normaal kunnen nadenken. Ja, ja, dat, wat je ook hoort is dus dat er mensen die dit... Die het verdedigen, die zijn gewoon heel slecht geïnformeerd. Die weten helemaal niet wat erin zit. Uh, die weten niet hoe die tests gedaan worden. Die, echt, echt de meeste, de, die zijn echt slecht geïnformeerd van allemaal. En al diegenen die dan zogenaamd aluhoedjes zijn en complotdenkers. En uh, die zijn allemaal super geïnformeerd. Die weten allemaal en zit allemaal, allemaal literatuur data lezen en uh, onderzoeken te vergelijken. want, want ja, Jij wil niet voor Alu uit worden gemaakt. Dus je moet wel je feiten bereiken, maar het maakt niet uit. Want je komt gewoon tegen iemand die, die zo dom is als, als een deurknop. en die gewoon zegt: van uh, ja, je jij bent, ben, jij een bent een wappie. Denk ik, ja, je wel bent wel een wappie. Is. Hup, klaar. Ja, ja dat Het ja, uh, maakt niet uit hoeveel, hoeveel feiten je hebt. of hoeveel onderzoeken je achter je hebt. of uh, hoeveel logica daar. Uh, nee, ja, gewoon, ja, je bent een wappie. Zo. <lacht> <So. lacht> ja, ja hetzelfde ja. als. Weet je wel, ze we geloven het ook gewoon nooit. Dan zeggen ze: ja, geef dan eens het bewijs. Ja. Uh, sorry, ik heb hier nou niet het bewijs liggen, weet je wel. Ik heb gewoon, uh, ik kijk naar een café Weltschmerd bijvoorbeeld... ...en daarin zit iemand die uh, zich heeft gespecialiseerd op de PCR-test... ...en die zit daar al voor de derde keer en die zegt dan... ...oh, ik heb nu te melden dat sinds de vorige keer dat ik hier zat... ...heeft op de website van het RIVM gestaan dat het aantal uh, cycli is verhoogd voor een test. En vanaf nu doen we niet 25, maar 35. En daardoor is die hele test eigenlijk onbetrouwbaar geworden. Nou, dan zeg ik dat. Dan zeggen ze, ja, levert dat bewijs dan. Ja, ik ga niet heel de hele dag op, het, uh, op de website van het RIVM zitten om het te checken. Weet je wel, maar... En weet je we wat ook dus grappig is? Dat, dat ze meestal, is, hun, is het vermogen om te googlen, is gewoon helemaal verdwenen opeens. Dus mm -hmm. als zij, dan kunnen je wel voor wappie uitmaken. Maar dan zeg je, uh, ja, uh, vorige week is het aantal cycles uh, verhoogd van zoveel naar zoveel. Lever het bewijs dan. Ze, ze zeggen niet van, nou, ik ga dat even opzoeken zelf. Om te kijken of dat, uh, dat zo ja. klopt. Nee, ze weten gewoon niet meer hoe het internet werkt. Ze weten gewoon opeens niet meer hoe ze dingen kunnen vinden of zo. Ze zijn echt helemaal, helemaal hulpeloos geworden. Jij moet het gewoon helemaal voorkouwen. En als jij ze dan, zeg maar, links stuurt. Dan zeggen ze, oh, ja, nou, uh, is iets die site. Nou, uh, zonder iets voor nieuws. Of weet je, ik wel wat voor... Uh, ja, ja dan, is dan, de, dan, dan, dan schiet je nog niks op. Ja. Het is echt ongekend. Ja, ja. Ik zat er vandaag met mijn oma over te praten. Het zijn ongekende tijden. En we gaan hier echt op terugkijken. Van, nou, wie hebben eens niet gewust, zeggen al die mensen over een paar jaar. En, en dan ja. hebben we dus niks geleerd in de afgelopen 70 jaar. En dan zijn we allemaal nog net zo dom. En, en, en de nieuwe Hitler. Nou, ik zal zijn naam even niet noemen wie ik denk. wie dat dan de nieuwe Hitler wordt. Maar het is ongelooflijk, jongens. Het is ongelooflijk. Ja. Ja, ik denk de storm... dat er. Niet er is niemand aan te wijzen voor dit, dit debakel. Want straks wijst iedereen naar elkaar toe. Dus uh, ja, ja, straks ik kan het ook, ook altijd kan duren hoor. Want als, als jij, uh, wie zegt dat het over, over twee jaar, dat die over twee jaar terugkijken van uh, nou, dat was dom. Het kan wel dat we uh, over twee jaar terugkijken en denken van nou, dat was een gouden tijd. Net zoals je nou twee jaar terugkrijgt denk je, ja, toen kon je nog reizen, op vakantie gaan of zo. Toen, uh, dat was eigenlijk nog veel beter. Je betaalde al de helft van je inkomen en belasting, maar je had toch nog relatief wat vri vrijheden. Maar misschien dat je, dat je over, over twee jaar... Uh, dat je denkt van uh, shit... Uh, mijn social credit card uh, score is niet genoeg om mijn kinderen te zien of zo. Mm -hmm. Ja, als, als, je, als je terugkijkt naar de geschiedenis... zie je uh, dat ze heel vaak uh, rare dingen uh, gedaan hebben. Maar er wordt op een gegeven moment... gewoon niet meer over gesproken. Ik bedoel, weet je dat er nog een tijd geweest is... dat het heel normaal is dat kinderen met... insectengif werden ingespoten tegen luizen. En mm. een, een, een, een soort... Okay. Een soort van insectengif, Wat gewoon vandaag de dag gewoon compleet verboden is. <laughs> ja, Daar werden de kinderen gewoon <laughs> weer ingespoten. Ja. <laughs> of, of, of was dat met dat DTT overspoten? Maar ja, ja, overspoten. Overspoten, ja. In de bloedbare spoten. Nee, maar dat, in, dus ook gedaan, hè? dat is ook gedaan. Dus ja. natuurlijk ook uh, in Amerika. Die uh, Tashkuga experiment of zo. Er zijn ook allerlei dingen. Dat zwarte die waren dan met syfilis besmet. En dan hadden ze... Hadden ze niet gezegd en om het, om het ziekteverloop te kunnen volgen. of zo. Ja, ja. Dus ja, het is natuurlijk raar dat dat soort mensen. Die, dat dezelfde overheid daar zegt. Van, nou ja, zwarte moeten voorrang hebben bij het, uh, bij het vaccin. Oké. had ze beker bij mij voorbij. Ja, ik heb, ik heb white privilege, dus ik ga even helemaal achteraan die rij staan. Denk ik. Ik, ik, ik, ik geef. Ja, ja, ja. Ja, uh, uh, ik, ik, uh, ik, wil, ik wil het slavenverleden ik goed maken door zo laat mogelijk dit vaccin te benutten. Het is een experiment, dus blank als laatste. <laughs> <laughs> tegen de tijd dat ze bij de blank aankomen, ja, dan gaan eerst even, weet je wel, alle, alle tokkies. Eerst, weet je wel, en wat hebben we nog meer waar we vanaf moeten? En dan als laatste gewoon, ja, de politici en... Uh, ja, wat, wat ook raar is, vind ik, dat... dat uh, nou, de World Health Organization. Het eerst was het zo, Google zei, of de YouTube-CEO, die zei van, je mag niet. Alles wat de World Health Organization tegenspreekt, wordt gelijk gewist. Nou, dat is dan kennelijk, ja, misschien heeft Bill Gates, die financiert natuurlijk als grootste de World Health Organization. Misschien heeft hij dat dan ook, heeft hij YouTube betaald om dat te, te doen. En um, de World Health Organization heeft nou al meerdere keren gezegd van kap met die lockdowns. Kappen met die lockdowns, het is... Oh, super slecht de armoede, wereldwijde armoede, die vliegt uh, pan uit. Je hebt een heleboel, uh, ik geloof dat een derde van de coronaslachtoffers. Dat zijn mensen tussen de 20 en 30. Dus dat zijn mensen, slachtoffers van de lockdown. Die, die uh, overdosen ze, uh, uh, zelfmoorden omdat je uh, het helemaal niet meer ziet zitten. En uh, die World Health Organization is dus daarover gekanteld. Die zeggen van, uh, kappen met die lockdowns. Maar die overheden, die hebben dus overal iets van... Uh, uh, ja, die Rutte, maar ook uh, Cuomo en al die gasten in de, die, die hebben nou een, een, een middel in handen waarvan ze zeggen dat laat ik me niet meer afnemen. Nee, uh, de getallen gaan omhoog. Nog zwaardere lockdown. Nog zwaardere lockdown. En in Engeland hebben ze een tier 4, een tier een klasse 4 lockdown door het hele land. Want de, uh, is die, die politici die luisteren ook niet meer naar die WHO. En dat maakt het eigenlijk voor mij zeg maar, ja, over als we dit allemaal achter de rug hebben en, en het drama is duidelijk geworden, dan ...denk ik dat er niet echt iemand is aan te wijzen... ...want ze kunnen ook gewoon zeggen... ...van uh, de WHO die ...waar nee, wij hebben gezegd... ...ja, uh, die lockdown is een stom idee... Uh, en, uh, ...dus uh, ja, ik weet niet waarop dat dat op gaat... Uh. ...je kan zelfs gebend worden hè, van social media... ...als je gewoon uh, WHO citeert... <laughs> ...ja... ja omdat ja. dus die... die, die uh, ...zichzelf ook tegenspreken... Hè. ...de ene week uh, is het zo... ...de andere week is het anders... Uh, ...ja, foutje, heeft zelf ook gezegd... Uh, ...in zo'n uh, podcast... Uh, van uh, this week in virology zei hij ook gewoon van ja die PCR-test boven de 37 is die eigenlijk gewoon waarloos, boven ja, de 37 ja, ja. cycles uh, ja. Maar uh, en hij heeft ook gezegd van die mondkapjes die werken niet in maart, geen nuttig, ja. geen zin om met de mondkapjes te lopen. Maar inderdaad zegt hij ook tegenovergesteld. Dus het is uh, ja, ja de vraag is altijd als je hem niet mag tegenspreken, wat mag je dan niet tegenspreken? Uh, iedere week een andere mening. Het lijkt wel een D66'er. Hey, maar de, oh ja, ik, ik was toevallig nog bij de RIVM laatst. Hè, dus uh, niemand draagt haar mondkapjes. Ja. <laughs> dat is echt, uh... ja, geloof ik als ze langs de balie moesten. Maar dan komen ze op het gebied van de cateraar daar. En dan, uh, daar gelden wel die regels. Dus dan moeten ze wel allemaal snel een mondkapje op doen. En dan pakken ze een eten en lopen ze de deur weer uit. Huppa, ding gaat weer naar beneden. Dus ja... Ja, maar goed, um, we hebben nog een hele berg nieuws. En ik heb trouwens even de chat gerepareerd. Die, die is nu ook weer zichtbaar. Dus er uh, komt omdat ik vroeger direct op Twitch uh, aan het streamen was. En nu uh, zit er een tussenpersoon tussen. En uh, daar moet ik dan ook de chat van installeren. Anders werkt het allemaal niet. Dus uh, bij deze, er kan weer gereageerd worden in de chat. Dan is het ook weer zichtbaar voor iedereen. Uiteraard kun je natuurlijk ook uh, via tipbitcoin.cash... Uh, en dan kun je gelijk inbreken in de uitzending. En dan, uh, oh ja, dan kan iedereen het horen. Uh, ja goed, ja, dan gaan we gewoon naar de volgende bericht toe. Uh, de brandweer is uh, even te plaatse gekomen om het pandemie -pannetje uit de Hofvijver te vissen. Dan moeten we natuurlijk nou. eerst weten, wat is het pandemie-pannetje? <laughs> en dan ten tweede is het u gelukt. Tijdens het gejoel dat was toen, toen Rutte uh, de lockdown afkwam. Dan was er nogal een gejoel gaande buiten. Dat hoorde je gewoon helemaal buiten. Ja. Uh, en hij benoemt de... het ook hè, in die toespraak. Hij sprak er ook over. Hij zegt van nee. alle mensen die je nu buiten een, een geluid hoort maken. dat uh, die zijn het probleem. <coughs> of die maakten die nog even zwart. of ik weet ook niet precies hoe dat hij het zei. Ja. Maar hij heeft hij... het ook benoemd. Ja, en. En de propagandamedia, al de, propaganda media, de corporate, uh, corporate media, zeg maar, die zeiden ook: ho, ho, ho, er zijn mensen die denken dat je het virus kunt bestrijden door op een pot of een pan te slaan. Uh, Jan zo... van Hek heeft het benoemd in zijn liedje. Nou, oh, is hij uh, een liedje gemaakt? Ja, dat heet Wappie. Lala, ah, okay. in, in plaats van Flappie heeft hij ah, okay. een, uh, een Wappie heeft opgenomen. Ja, ik vond het zelf uh, een beetje een kansloos nummer, wat echt heel goedkoop. Uh, ...mensen die kritisch nadenken over wat de overheid hen voorschrijft... Uh, uh, uh, ...ja, eigenlijk belachelijk maken zonder echte reden. Uh, ja, ja. Maar ja, en, en als je dan bedenkt dat hij ieder jaar bij de VARA's... ...een oudejaarsconferentie mag doen... ...dan heb uh, je ja. ook wel een beetje afvragen van in hoeverre is dit gestuurd. Maar hij had een liedje gemaakt, Flappy, ...en dat, hè, dat heeft hij nou aangepast naar Wappy. En dan was het, uh, wat was het nou... Uh, ...hij had uh, dat benoemd dat ze met een pannetje... nou ja, in ieder geval dat ze dus met een pannetje geluid stonden te maken. Dus ook hielp vanuit het Oké. Okay. Ja, maar het is natuurlijk onzin, want als... als uh, ja, ik weet wel, toen ik nog op mijn werk zat... Uh, toen je nog daar kantoor ging... toen... Uh, daar zit een metaalbedrijf naar... en dan elk jaar was de vakbond die kwam daar... en die gingen dan voor een hoger loon... gingen ze een rondje maken rond dat gebouw... Uh, en gingen ze daar, dat zat de, de, de, de CEO van een groot metaalbewerkingsbedrijf... en dat was de, de vakbond voor metaalbewerkers. En die riepen er dan een rondje en dan gingen ze hard op een trommel slaan... en fluitjes blazen om meer loon te krijgen. Maar je leest nooit dan op het moment in, uh, bij de Metro-nieuws... en nu.nl's lees je nooit van... Uh, nou, wat een dan uh, wap wappies zijn. Dat die denken dat je door op een trommeltje te slaan... een fluitje kan blazen, meer loon kan krijgen. Nee, uh, als Black Lives Matter... Uh, uh, allerlei gebouwen en bedrijven in brand steken, om, uh, omdat ze zwarte levens uh, belangrijk vinden... Dan, dan zeggen ze ook niet van... Uh, nou, uh, leg maar daar het oorzaak-gevolgverband is dus tussenuit. Uh. En nou opeens kunnen ze zeggen... Van, ja, dan, uh, ja, als je een pannetje slaat tegen het virus... dat helpt niet veel te. Ja, Precies. Ja, het is zo eenzijdig. Als je het eenmaal kan zien... als je het eenmaal doorziet... wat voor een bullshit dat ze die mensen mee opzadelen... He, omdat je bijvoorbeeld... Uh, Ervaren hebt dat er een massa vernietigingswapens in Irak zouden zijn, die er nooit waren, of omdat je uh, investeert in bitcoins, terwijl dat die in het nieuws elke keer als betaalmiddel voor criminelen wordt neergezet, uh, wat nooit wat kan worden en wat de gek ervoor geeft. Zo, zo kun je langzaam, langzaam maar zeker, uh, kun je dan die, die media een beetje doorzien, zeg maar, in hun nieuwsberichten. En dan is de volgende keer als er iets komt is het ook meteen veel duidelijker dat het weer zelf, in, in dezelfde trant is als uh, de massavernietigingswapens van Irak. Maar inderdaad, dan, ja, als je dat niet doorziet, ja, dan, dan, dan, dan ga je er gewoon mee en zeg je, kijk wat er wappies. En dan een week later uh, gebeurt er het precies hetzelfde, maar in een andere context. En dan zijn het ineens helder en dan moeten ze, ja, dan mogen ze op het hoogste, hoogste blok, moeten ze allemaal aanbeden worden, want ja, nee, er is systemic racism en al dat soort... Uh, ja, ik denk dat het, dat, dat het toch wel... waar natuurlijk ook mensen die zeggen... je mocht niet meer demonstreren... want dat was allemaal... Uh, vanwege corona uh, waren anti-lockdown... protesten verboden. Was, was mensen, dat waren gewoon oma-moordenaars. Maar er kwam Black Lives Matter... die kon je demonstreren. Dat was het opeens wel allemaal goed. En, ja, ik denk dat er toch wel mensen moeten zien... die nog een beetje verstand over hebben... en, en denken van ja... hier uh, klopt helemaal geen bal van. Die argumenten die kan ik gewoon aan de kant schuiven... Want uh, die, die worden er maar bijgehaald voor de sier. Mm -hmm. Ja, Valt die bij weg misschien? Ben je er nog? Ik ben er nog, ja. Oh, sorry. Oh, ik wil dacht... uh, even melden dat... Uh, Tipitco en Kerstin doet het niet. Uh. <laughs> dus... Uh, ik zat hem oh, ja. af even te testen... Maar die, uh, volle, maar we, gaan verder, we zijn helemaal vergeten is? te vermelden... waar dit bericht over ging. Dat, dat ja. er, was, er was dus iemand die had een protestpan... in de hofvijver gegooid. En dan gaat de brandweer... die, gaat die protestpan... Lopen opzoeken. Dus je ziet wat mannen in Kikfors paden door de Hofvijverwaden om te ja. kijken of ze die protestpand kunnen vinden. En die konden ze niet vinden. Oh, okay. ze, hebben wel, wel, ze hebben wel 15 babylijktjes gevonden, maar verder geen protest. Ja, ja. Nee, sorry. sorry. Nee, je kan het bericht, het filmpje ook, het ook zien. Er was, iemand, ja, er, er was iemand met pannen aan het slaan en één keer waarschijnlijk die. Steel die brak af of zo. Dus dat pandje dat vloog zo in de, in de hofvijver. Maar het zou best wel kunnen zijn dat hij hem later eruit gevist heeft. Maar in ieder geval een museum. Die wilde hem hebben. Uh, want die wilde daar een tentoonstelling van maken. Waarbij ze dit soort items uh, tentoon wilden stellen. En die hadden dus gevraagd of de brandweer, brandweer hem uit de hofvijver kon vissen. Dus dit is your tax dollars at work. Of in dit geval uh, onze tax euro's. Dus ja. En, en dat wordt gereageerd in de chat zie ik. Oh, ook even. Ja, ik uh, ben, repressive ik, tolerance, zegt iemand Ik ben benieuwd ja. hoe dat ze nou die pan niet hebben kunnen vinden Want het is dus op film, staat het uh, Ja, er ja, kan iemand ja. anders zijn die hem in de tussentijd eruit gevist heeft hè? Zo, Die denkt, hé, hey, die wil ik hebben, want die kan ik op, op een veiling zetten voor een paar en miljoen En toen die of hoorden zo. dat er vraag naar die pan was Ja Nou ah, ja, kan je nou controleren dat het die pan was hm. Oh, dit is de chat in YouTube, ik denk al, ik zie Ja, maar ja, ja, ja, meerdere chats. Oh, ja. ik denk dat. Hij denkt. Ja. ja. <laughs> <laughs> dan, als, als mijn uh, YouTube-ban opgeheven wordt, dan zijn we ook weer op, uh, sorry, niet YouTube, sorry. Als mijn Facebook-ban opgeheven is, dan uh, zijn we ook op Facebook te, te volgen. Oh, heb je weer een plaatje van Hitler geplaatst? <laughs> Nee, ik weet het niet. Ik kan gewoon niet streamen op, uh, op Facebook, uh, want dat is geblokkeerd. En er staat dan verder niet bij waarom, weet je wel. Dus het is al okay. meer dan een maand gaande, dus uh, ja. Okay. Ja, maar goed. Uh, ja, dus dan vraag je ook af van, oké, okay, als ik iets fout gedaan heb, hoe moet ik dan van mijn fouten leren, weet je wel. Uh, zullen niet zeggen waarom. Maar uh, we hadden nog meer nieuws. Uh, even kijken hoor. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Met oud en nieuw, met oud en nieuw. Uh, heeft de politie het, uh, gaat de politie het heel erg druk krijgen. Dus waarom boeven vangen als je ook uh, mensen kan checken of hun huiskamer niet te vol is? Ja, ja. dit gaat erover dat er geen. Uh, dat er een samenscholingsverbod is. of hoe moet je het zeggen? Je mag natuurlijk niet met meer mensen dan. Uh, wat is het in Nederland eigenlijk op het moment? Drie of twee of vijf. Ik weet het ook niet meer. Het mag niet met te veel <laughs> mensen in één ruimte zitten in ieder geval. En ik raad iedereen aan om als je bij iemand op bezoek gaat, laat gewoon je telefoon thuis. Nou ja, als je in een stad woont, dan, dan, dan, dan is het te druk, te, te, te dicht bevolkt om dat echt op te merken hoor, denk ik. Ik denk, niet ah, dat ze... ik denk, wel, ik denk wel dat ze kunnen, kunnen zien van, hé, hey, we hebben normaal gesproken zoveel telefoons en dat aantal is verdubbeld. Laten we daar eens in die wijk gaan kijken. Ah ja. Ja, dat zou, zou, is een mogelijkheid. Ja. Maar dit is een beetje een berichtje in de trant van um, uh, preventieve angstzaaiing. Zodat, ja. Ja, zodat we het beleid afdwingen, zeg maar. Dus ze dus, gaan nou schrijven dat de politie op volle woonkamers gaat checken. Ja, ja, de, de, ja. de, de corona gestapo is real. Om het maar even zo uit te drukken. Uh, vroeger kwamen ze nog kijken of je joden had, maar tegenwoordig. Nee, tegenwoordig ben je zelf al gewoon genoeg. Je hoeft geen joden te hebben. er komt natuurlijk nog wel iets bij. En dat is dat ze ook. Ik weet niet, er wordt hier verder niet genoemd. In het AD wordt er alleen gesproken over uh, uh, politie aan de deur. Um, uh -huh. ik, ik heb dat nou, ik, ik, heb dit, ik heb een soort van gelijk, want er, er wordt hier ook in dit artikel wordt gesproken over politiechef oost Brabant. Ditzelfde artikel heeft ook in het Eindhoven's dagblad gestaan. Wij kijken nu naar het ja. AD um, Ik denk en, dat hier elkaar heel veel quoten. Ja, en in het Eindhoven's dagblad staat, dat, ik weet niet of ik dat hier ook kan vinden, moet ik even zoeken. Uh, ah, zeg dan eens even uit je hoofd. Joh. Ja, nee, maar ik wilde even proberen te quoten. Wacht, even kijken. Um, nee, staat er niet bij je hier. In het Eindhoven's Dagblad stond er namelijk nog dat de politie niet zomaar het recht heeft om dan ook binnen te vallen. Dus ze mogen wel kijken en aanbellen, maar als jij de deur niet open doet en er is niemand die overlast meldt, ja, dan kunnen ze natuurlijk ook weer zelf melden, hè, dat is ook weer zo, en dan bellen ze zelf de politie ja, ja, ja, ja. en zeggen dat er is overlast. Maar in, in, ze hebben niet de bevoegdheid om uh, je deur binnen te trappen en... Uh, en iedereen euh, te pepper sprayen en, en de kinderen mee te nemen voor, voor Hugo de Jonge en zo. Dat kunnen ze niet doen. Maar nee. dit, met dit soort berichten. Met, met dit soort berichten denk ik dat ze wel proberen om. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, nou ja, de, de, de, de, de maatschappij te masseren. En ze dus, hoe zeg je het goed? Uh, uh, ja, angst aan te jagen. Zodat ze dus ja, inderdaad. Maar niet die mensen. Mijn ouders bijvoorbeeld. Ik heb nou, ja, sorry dat ik weer van de hak op de tak spring. Maar ik heb mijn ouders gebeld. Ze kennen jou. En dan zeg ik. Joh, hoe gaan jullie het allemaal vieren? Die hebben nou vijf kerstdagen. Want dan gaan ze bij iedereen op bezoek. Want er zijn dan niet te veel mensen. Want die kennen heel veel mensen. Normaal zitten die gewoon met z'n allen gezellig bij elkaar. En nou gaan ze allemaal gaan ze een soort uh, stoelendans doen. Van huis naar huis. Want dan kunnen ja. ze toch iedereen zien. Maar dan, hoeven ze, dan zijn ze niet met meer dan vijf, maar nou, nog drie of weet ik het wat ja. zijn. Ja, vroeger had je nog wel eens een derde kerstdag. Dan zat je eerst bij de eenouders, daarna bij de schoonouders en daarna bij je vrienden. Dat was dan een derde kerstdag. Ja. Maar, ja. Nou zijn we dus, nu heb bij je mijn er vijf ouders, die of er zes. Vijf. Ja. Ja, okay. Dan gaan ze de ene keer naar mijn oma en dan komt mijn oom mm. en dan gaan ze naar mijn neef. Het is allemaal dezelfde familie, maar, maar die mogen niet bij elkaar zitten. Dus ja... Mm. Het is kansloos, maar ja, wat moet je ervan zeggen? Ja, wat dat betreft is het in de Oekraïne wel een stuk, uh, ja, een stuk relaxter. Er komt uh, te beginnen helemaal geen lockdown meer. Je moet alleen de mondkapje in de winkel op en in de metro. Maar, is de, zijn, de kroegen uh, ook nu, zijn de kroegen nu open bij jou, Peter? Die zijn open, ja. Nou, oh, oh. En, uh, en het is zelfs zo dat als je een Uber bestelt of zo, dan, of een U-klon of je hebt hier een heleboel van die dat soort uh, dingetjes, waar je gewoon voor, ja, daar heb je, daar heb je gewoon een, een taxi en dan kun je overal voor 3 euro een hele stad naartoe rijden ongeveer. Dat is heerlijk. Ja. Maar er staat dan ook altijd voor de beginnen, ja, hierbij geef ik uh, te kennen dat ik als ik, uh, dat ik een mondkapje zal dragen als ik in de, in de Uber stap, in het begin was dat ook zo. Maar uh, nu is het zo dat, uh, ja, dat iedereen heeft een beetje strijd aan, de meeste Uber chauffeurs. Je kijkt een beetje zo binnen van, uh, van uh, oké, okay, hoe kijk jij er tegenaan als de Uber chauffeur een mondkapje om heeft? dan doe ik er ook maar één op. Maar uh, als hij het niet heeft, doe ik het ook niet. Dan, uh, dan heeft hij, ja, ja, dan denk ik, hij heeft er zelf ook scheid aan, denk ik. Uh, dus dan, uh, ja, men gelooft het gewoon niet meer. Het is toch ook gewoon. Als het nou echt allemaal zo dodelijk was geweest, jongens, dan hadden we het toch inmiddels wel geweten. He? Ik, heb een, ik heb een oma van 94 en die heeft een positieve PCR-test gehad. En, en, en die voelt zich kip lekker. En er zit allemaal. Ja, nou, kip lekker is misschien. Ik, ik, ik, ik garandeer dat ze zich op, op de 20 twintigste beter voelde. Maar. Ze is nu 94 en er is helemaal niks meer aan de hand. En, en het was, ja, wat moet ik nou van zeggen? Iemand van 94 die corona heeft en er dan weer bovenop komt. En dan moet ik als, als 34-jarige gast me een beetje gaan bang maken, om, om, omdat het dodelijk zou zijn. Nou ja, het bewijs is mij niet geleverd. Dus, uh, en en daar komt, nou ja, goed, dat moet ik niet zeggen. Maar ik ben, ja, ben in de wereld van het leven. Ik zal blijven de longschade krijg je dan. Ja. Klopt, uh, Nou, ja. ik zal nog sigaretten draaien. Ja, <laughs> nee, ik moet ook zeggen, van de duizend mensen die ik ken... ...ken ik ook al een handvol mensen die inderdaad... Uh, ...ja, toch een paar maanden uit de running zitten hoor, die van. ...dus, uh, ja, dus, uh, yeah. ja... maar, maar uh, jongen, wacht ja? even. ...want ik heb, ik, ik, heb, ik heb ook nog op een kantoor gewerkt... ...en daar was ook een vrouw... ...en, mm -hmm. die, en niet dat al, al die mensen waar jij het net over hebt vrouwen moeten zijn... ...dus misschien had ik het geslacht... laten geslacht laten achterwege... ...en die zegt dan... Uh, uh, ja, ik, ik voel me vandaag niet lekker en dan meldt ze zich ziek en dan, en dan komen ze de volgende een week later, komen ze weer op werk. En dan voel je, ja, ik ben nog wel, voel me nog wel slecht hoor. Ik heb ja. het toch allemaal wel heftig gehad. Dus dat is ook maar iedereen zijn gevoel. Ja, toch? Als, als, als, als, kunnen ze wel zeggen, want ik voel me zo zwak. Maar als ik heel ja. de hele dag op de televisie ermee gebrainwashed word, dan zou ik me dus ook gaan aanstellen. Dus wat... Nou. Neem noem bijvoorbeeld nou, even Kim, hè. Kim, die kennen we allemaal. Welke dus, uh, Kim? Kim uit Portugal. <laughs> Kim in oh, oh Ja, ja, uh, ja die, die heeft er nog steeds last van, dus van. Ja. Ik heb hem trouwens al heel lang niet meer gesproken. Dus ik uh, zie hem ook niet meer op sociale media. Dus, uh, uh. Maar ja, uh, hoor. Ja, waarschijnlijk, ja. Maar uh, laten we nog even verder kijken naar het nieuws. We hebben nog veel meer uh, berichten hier. Hoor. Uh, nou jongens, nou wordt het leuk. Uh, een hoogleraar die voor dwang pleit. Ja. ja, over het vaccin weer. Dat hadden we eigenlijk net al erin moeten gooien. Ja, Misschien. we hebben nog een paar berichten hoor, dus gaan we nog even ja, verder. Het argument, hoor. Het argument is, <laughs> ja, ja, je kunt coronavaccinatie weigeren. Daarom pleit deze hoogleraar gezondheidsrecht voor dwang. Dus, uh, deze zo, hoogleraar gezondheidsrecht, hij pleit voor dwang omdat, je, omdat het vrijwillig is. Dus, Daar kan je bij alles zeggen. Maar ja, je kunt inderdaad geen wc 1 kopen, daarom pleiten wij van wc 1 voor dwang. Ja. Ja, het, het, punt de, was, het punt was dat hij zegt, ja, de mensen kunnen vrijheid niet aan. Dus hij zegt, ja, iedereen is uh, ja. vrij om te weigeren, maar eigenlijk moet je niet weigeren. Dus als er ook maar één iemand ja. is die, die weigert, dan kun, kan die de vrijheid niet aan. Want je ja, moet meegaan met de rest. De rest. Ja. Ja. <laughs> ja, dat is ook zo'n apart verhaal. En dat mensen, het dat is ook zo'n verhaal dat als ze zeggen: Mensen kunnen de vrijheid niet aan. Oké, okay, dus je geeft eigenlijk toe dat, dat Rutte een lizard is. Hè? Want, want als je natuurlijk dwingers nee. en gedwongenen hebt, en je zegt: De gedwongen die kunnen, die, die kunnen het niet aan, dan. Dan moeten de dwingers niet hetzelfde, van hetzelfde materiaal zijn gemaakt als de gedwongen. Zeg maar. Want, want, want dan kennen, als, als je je eigen vrijheid niet aan kan, dan kan je zeker de vrijheid van 16 miljoen onderdanen niet aan. Dus, maar kennelijk, de kwast waarmee ze de onderdaan schilderen, als van de, dat is een ontzettende domme mogol die de vrijheid niet aan kan. Die kwast, daar schilderen ze dan niet de, de heersers mee, want die kan dat dan wel allemaal aan. Dat is natuurlijk het hele hele hmm. rare, diezelfde kwast waarmee je als, je, als je als je het over mensen hebt en je schildert met die kwast de onderdaan, dan schilder je automatisch ook de heersers mee. Als dat, als je toegeeft dat dat mensen zijn en ja, anders dan dan moet je gewoon toegeven dat, dat je denkt dat het lizards zijn. Ja, ja en vaak zie je ook dat, de, nou ja, laten we voor Grapperhaus als voorbeeld nemen. Ik bedoel, die kan de vrijheid ook niet aan. Hè? <laughs> o, jongens, dat, dat is, lizard people, dat is toch alweer voorbij? Of, dat speelt dat nog steeds? Nee, maar ik <laughs> dat is zo 2015, ja. <laughs> ja. Door dit soort hoogleraar kom ik daar weer op terug. Ja, ja. Dan zijn het dus geen mensen die de, de regels stellen. Ja, ja. Oh, er komt weer wat in de chat, jongens. Uh, oh. Verrekking test, uh, jij is het alleen Johan? Ik oh ja, nee, nee, nee, nee. nee. Uh, in, on YouTube. Uh, die Hugo die staat gewoon stijf aan de kook, zegt iemand. <laughs> oh, ja, ja, hij ja. komt nu ook op Twitch binnen. Ja, het is wel grappig. Ik had laatst een filmpje van uh, waar is of zoiets. <laughs> en daar hadden ze dan een, een, een bericht van Po-nieuws. Nee, wacht, sorry. Ik moet even anders zeggen. Het was, een, het, het was een, een oud dingetje van spuiten en slikken. En dan gingen ze spreken over uh, amfetamine innemen. En wat dat allemaal met je deed. En dan ondertussen had je daar een, een, een, een nummer onder staan van, uh, van een schappertje, En dan hadden ze de beelden van Hugo de Jonge die een persconferentie. En dan zag je allemaal die ogen zo. Je <laughs> en en ja. Ja. kan ook eh, veelvuldig DMT gebruikt zijn natuurlijk. Hè? Dat, uh... Ja, Voor mij, mij is een DMT-kop. <laughs> ik, ik denk dat hij dan al lang had gezegd dat, uh, dat iedereen uh, uh, uh, weer vrij was geweest. Als hij DMT had gedaan, dan was dat een. Ja, een, een, een hij hoeft zo niet schiet. altijd. kan weer, bij iedereen dan anders dan. zijn. Kijk, je moet dan wel ook een, daarin zitten. Hij zit gewoon echt een andere kijk op de, de wereld, weet je wel. Dus, ik denk dat hij ook heel erg gepusht wordt door zijn, door zijn broertje. Ja, die hebben inderdaad een bepaalde kijk op de wereld. Daarom zitten ze nu op dit moment op die plek. Zo, zo ja, zie ik ja. het. Zij uh, komen nu goed van pas voor de reptillians. Ja. <laughs> <laughs> ja, nee, maar de, de, de, de, de, wat wil ik nou zeggen? Oh ja, dat is ook dan zo hypocriet dat hij dan, ja goed, de CDA, dus hij moet gewoon alles, partijprogramma van de CDA moet hij dan oprakelen. Uh, dat drugs verboden moet worden... en keihard aangepakt worden... terwijl ja, ze, als je zijn kop ziet... dan weet je gewoon... Uh, als, als hij nachtleven zou, uh, zou gaan... dan zou de deur... Uh, wat de uitsmijters hem gewoon weigeren... vanwege zijn kop. Dan denk je, uh, ja. hey, ik ze... Ja. De, hij, hij is meer van de uh, in, in, volgens mij Hij is toch meer van de kinderfeestjes. Huh? In, uh, uh, in New York hebben de... de restaurants gezegd... dat uh, die, die Cuomo en de Blasio... Uh, dat ze die weigeren, want hmm. alle restaurants weigeren die gasten, het is zo rampzalig voor de restaurants, eigenlijk, eigenlijk zouden je, zou je clubs ook moeten kijken of ze al deze politie kunnen weigeren, ja, ja. want het is ook al raar, dat dus ook weer zo'n, deze hoogleraar, die zegt dan, uh, hij zegt gewoon het aantal uh, sceptische mensen over vaccinatie is enorm toegenomen, vroeger waren het alleen de orthodoxe refermeerden, maar nu heb je er veel meer, en hij zegt, nu het aantal antifax-mensen zo groot lijkt te zijn, vind ik het redelijk om aan gedwongen vaccinatie te gaan denken. Hij zegt eigenlijk, doordat uh, mensen daar kritisch over worden, uh, vind ik het de reden om een pistool op een hoofd te zetten. Uh, ik denk dat de groep dan alleen, de groep wordt dan alleen nog maar groter uh. Ja, want het, nou weet ik helemaal zeker dat, het, dat, jou, <laughs> ja. dat mijn gezondheid jou niks aangaat. Nu ik in die loop van dat jouw pistool staart. Ja, ja, ja, ja. Wat ga je nou doen als ik me niet in de enter? Ga je me dan echt overhoop schieten? Want is, hoe verplicht is het precies als ik alles weiger? En alle escalaties weiger en zo. En, en ik ga me verdedigen als je me komt ophalen om in de gevangenis te gooien. Ga, uh, ga je me dan ook inderdaad doodschieten voor mijn eigen gezondheid? Want uh, ja, dan weet je het helemaal zeker dat, uh, dat jouw gezondheid niet hun hoogste prioriteit is. Ja, is, ze zeggen het allemaal wel van het is vrijwillig, maar... Ja, in mijn ogen toch niet zo, want als jij ooit nog een goede baan wilt krijgen, dan zal je een vaccin moeten hebben. En als jij ooit nog wil reizen, dan zal je een vaccin. En als je ooit naar een feestje wil, dan moet je een vaccin. En als je ooit ja, nog staat, maar een... Ja, ja. ja ik weet niet, dat staat. Nee. Je, je noemt hij Duitsland en ouders zijn er verplicht hun kinderen tegen mazelen te laten inenten op straf van een boete van 2500 euro. Anders mogen ze niet naar kinderdagverblijf personeel in het onderwijs, ziekenhuis moet. Ingeënt zijn. Ook andere Europese landen werken zo. Dan krijg je geen kinderbijslag als je niet meedoet. De is het niet okay. zo dat je onder dreiging wordt ingeënt. Je wordt niet echt gewoon vastgehouden en het ding in je arm gejast, maar je toegang tot sociale voorziening wordt afgesneden als je weigert. Zo, okay, zo, okay, ja, ja. zo werkt dat in een de democratie, zeg u. <laughs> dan gaan we netjes met elkaar rondmaken. Uh, uh, uh, ja, als iemand nou, de... veel wikken en wegen tot een bepaalde afweging is gekomen, dan uh, ram je het zo door zijn strot heen. En dat mazelenverhaal, dat is ook zo, ik hoorde dat laatst uitgelegd. Dat is, ja, er, zijn, er gaan, echt kinderen, uh, met, uh, gaan echt kinderen dood aan mazelen werd het al gezegd. Dus het is echt wel heel belangrijk, maar als je gaat kijken waar die kinderen doodgaan aan de mazen, dan het allemaal in derde wereldlanden, waar ze zo ondervoed zijn dat ze geen koorts kunnen ontwikkelen. Dus als je geen koorts kan ontwikkelen, ja, dan ga je aan mazen dood. maar in, in Westerse Londen hadden geen kinderen aan mazen dood. Mm -hmm. Ja, een chantage wordt er echt in het chat. Ja. ja, weet je wat ik ook wel vind? Ik, ik, ik, ik ken een paar van die, uh, van die boomers, dat zijn altijd boomers, weet je? mensen van 60 plus, die ik dan hoor en die, uh, ja, die, dan ook zeggen, die, die zijn dan echt boos en die zeggen van... Uh, hoe durf ze dat te weigeren en zo? Want uh, mijn veiligheid. Uh, dan heb ik ook zoiets van, dan ben, ben je dan gewoon een uh, egoïst eigenlijk. Weet je wel? Het gaat alleen maar om jouw gezondheid. Je bent al bijna aan het einde van je leven. En dan uh, ja, moet de hele wereld, de hele economie moet in puin. Uh, omdat jij je veilig wil voelen, weet je wel. Ja, het, het raar ja. is ook, als, jij, als je denkt dat die, die vaccins werken, dan voel je, je ook wel al veilig als jij de enige op de wereld bent die dat vaccin heeft. Dan denk ik, nou, ik ben veilig. Ja, en als je dat argument ja, maakt, hè, als je dat argument dat maakt van. Als je tegen hem zo, zo iemand zegt, want ik heb het al gezegd, hè. Van, uh, je zegt, uh, zo, dan werkt het vaccin toch niet? Als, uh, als je ingespoten bent met dat spul, dan, dan, dan, dan, dan moet het toch klaar zijn. Ja, ah, nee, het werkt alleen maar als iedereen uh, ingeënt is. Ik zeg, nou ja. Dat is heel raar, maar hoe, hoe zit ja, het raar? Leg het eens uit. Elkaar, hè, hoe kan mijn inenting gevolgen hebben op jouw immuniteit? En dan ben ik een wappie. Uh, ja, je je je bestaat dus allerlei mensen zo ja, ja, maar hij heeft ergens op, weet ik veel, op een of andere NPO-programma... heeft hij dan een of andere deskundoloog dat horen zeggen, weet je wel. En, uh, ja, en ik heb dat gehoord van deskundigen en zo, en die heeft dat helemaal uitgelegd. Ik zeg maar, leg eens uit dan, joh. Ja, je bent met een wappie, je leest vast die uh, complotwebsites uh, <lacht> en zo. <lacht> ik zeg, ik heb helemaal niks gelezen, ik kijk helemaal geen tv noem maar op. Ik vind het alleen een beetje onlogisch. Waarom werkt een vaccin niet als, als alleen jij uh, ingeënt bent? Ja, dan, dan, dan wil hij niet meer met me praten. Je houdt wel, wel het afweerrecht. Ik ga over mijn eigen identiteit en ik wil ja. geen naald in mijn arm, tenzij ik daar toestemming voor geef. Maar het is echt Nederlands om daar veel gewicht aan, te aan toe te kennen. Inmiddels zijn we wel wat verder. Dat punt zijn we voorbij. dat mensen kunnen zeggen: ik wil geen naald in mijn armen jas krijgen door uh, tegen mijn zin in. Ja, ja. Een, soort een soort mengelen is dat deze, deze, deze et etnische. Dokter. Hm. Ja, het grappige is ook, ik, ik las laatst ergens dat er zo'n teststraat in de fik was gestoken. Ik, ik heb het idee dat, ja, dat, is een dat er mensen zijn die dat beginnen door te krijgen, dat, uh, hoe die scam loopt. En dat, uh, ja, die moet die, die, die, die, die teststraat in de fik steken en dan, uh, dan hebben ze geen, uh, geen argument meer. Ja, ja. Ik komt natuurlijk wel tegen, omdat het, ja, het vernietigt zoveel mensen dit. Dat je, dat je ook zo'n hoogleraar die dit recht praat, ik denk dat die... Ik kan wel denken, Door, ik zit in mijn ivoren toren, gewoon uh, te verzinnen. Uh, nee, en waarschijnlijk is het ook een big pharma uh, fund allemaal. Uh, ja, maar, maar ik denk er ook dat mensen wel weten te vinden. Als jouw kind wordt ingeënt en die krijgt allerlei bijwerkingen ervan en allergieën en shit. Uh, ja, reken maar dat zo iemand dan, uh, zeker als mensen dit soort lui echt geloofd hebben. Die denkt, dan, nou die zal het al weten. Het is een man die de bestand Het is een hoogleraar ethiek. Uh, uh, ja, daar, daar haak ik mee. En dan krijgen ze de kous op de kop. Nou, uh, dan moet je niet denken dat hij veilig zit. Uh. Ja. Mm -hmm. ja, en er was er nog de, de antifax-activiste die dood was aangetroffen. Ik weet niet of jullie dat nog meegekregen hebben. Nee, dat ja, niet het, oh, ja, ja, ja, ja, heb ik ook meegekregen, ja. En die had ook al een keer gezegd op mijn blogpost... als ik ooit uh, doodgevonden word... ik. Uh, ik heb geen zelfmoordplannen. Die ik, euh, ik had echt uh, ja, al, al een voorschot genomen op alle argumenten waarom zij uh, dat, dat, dat het niet als een zelfmoord mocht we, worden weggezet. Uh -huh. ik, zei, als, uh, kijken, ik, heb, ik heb hem naar Zeilings een beetje meegekregen. Ze dus komt zelf uit de farmawereld, toch? Uh... Origineel wel, dacht ik, ja. Uh -huh. Ja, ja, ze is een former Murk Pharmaceutical Representative, staat in het artikel van adhat.com, gepubliceerd op 14 december. En um, ja, ze is inderdaad uh, dood aangetroffen. Ja, wat dat betreft zijn dat volgens mij net als, de, als die, die moslims. van De afvalligen, dat is het ergste. Gewoon. Die, die mogen gewoon uh, onthoofd worden. Maar dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Ik heb wel vaker gehoord dat mensen, medici die zich kritisch over vaccins uitlaten, opeens ergens in een rivier dreven. Het uh, mm -hmm. idee dat ja, er zijn hier zulke bedragen bij geboekt zijn. Moet je eens voorstellen wat voor geld erbij komt kijken. Als jij gewoon de hele wereldbevolking, elke twee maanden een injectie kan uh, voorkomen. Ja, ja. En, en, schrijf... en Bill Gates heeft dat ook gezegd, hè? een keer in Davos werd hem gevraagd, van, uh, ja, wat zie je nou als een goede investering? En dacht, nou, ik denk dat het rendement op, uh, op uh, vaccinaties uh, al zoveel is. En Dan kan hij met een enorm percentage bedrag aanzetten. Ja, uh, ja. Uh, zo denkt hij daar kennelijk over. Ja, en dan schrijft er iemand op Facebook, ja, maar dat vaccin is helemaal niet duur, dat kost maar 8 euro. En dan schrijf ik terug van, ja, maar maar 7 het, het, miljard en dan een paar het, keer. Het onderzoek, het onderzoek naar die vaccins... die wordt allemaal gefinancierd... door, door staatsgeld. Want er is geen... Er is geen uh, eh, dan vervolgens... claimen die bedrijven die patenten En als ze aansprakelijk worden gesteld... dan... dan uh, Accepteren ze dat die, de schuiven ze ook weer af op de staat. Dus wat zijn nou de kosten voor dat bedrijf? Het hele onderzoek wordt betaald door, door, door het publieke geld. En alle, alle claims die komen op, op foute, foute vaccins, die schuiven ze ook op de staat af. Dus wat kost dan uiteindelijk een vaccin? Dat is toch gewoon de kostprijs. En ik geloof mooi dat de kostprijs van zo'n spuitje 8 euro is. Dus, nee. uh. Ja, en dan hebben ze alleen over het vaccin zelf, maar dat ding, die ding zit dan in zo'n plastic huls. En uh, dat moet dan vervoerd worden in de koelboxen. En uh, de, de, de, ja, na, de komen er nog, nog bij, een, en dat is personeel. Nou, ja, precies. want uh, ja. ja, ja, ze hebben dus, alleen die 3 die milliliter vloeistof. Uh, <lacht> ja. ja. Uh. En daar wordt ook de meeste winst in gemaakt. Dus als je wil, uh, dat heb ik weer gehoord van die dokter. Als je wil, uh, daarin wil beleggen... want dat doet hij al lang en hij zegt... Van, nou, dan moet je juist uh, alles eromheen... daar moet je naar kijken, weet je wel. Daar valt hem het meeste te verdienen. Ja. Dus, uh, ja. Hetzelfde als met de aardbeving... Uh, ik ken iemand die, die, ook, die, die, die verdiende ook zijn geld met aandelen en die ging altijd kijken naar rampen. Hij zegt, ja, er wordt overal de, uh, de Rode Kruis ingeschakeld. Nou, de Rode Kruis, daar verdien je niks aan. Of die verdient niks, hè. Maar uh, als die uh, ergens gaat, uh, dan treedt een heel uh, een mechanisme in werking. Van uh, lijkenkissen, daar kan je dan geld aan verdienen. Aan de planken daarvoor, zeg maar. Aan de lijkenzakken, aan, aan, aan de pleistersverband, medicijnen, noem maar op. Uh, daar valt wel geld aan te verdienen. Dus er worden allemaal orders geplaatst. En uh, ja, hij weet precies, wist precies van: uh, nou ja, als daar een aardbeving is, moet, we, moet ik hem geld in die bedrijf steken, in dat land. Daar, weet je wel. Dus, uh, ja. Ja. dus zo deed hij dat. Dus die, daar, daar verdiende hij gewoon zijn geld mee. En dan zegt hij ook letterlijk: ja, de ene zijn dood is de andere zijn brood. Hè? Ja. Ja, maar ja, ja, maar het is niet eens. Het is niet eens uh, huh? Ja, het is niet eens slecht eigenlijk. Uh, ja, want het is ook niet oneerlijk. Dat betekent dat als daar geld. Naar, als er ergens een aardbeving is, en hij stuurt mm -hmm. geld toe naar bedrijven die, uh, die daar het best kunnen helpen. Ja, mm -hmm. dat, uh, dat is alleen maar gunstig. Die kunnen dan productiever worden door investeringen en goedkoper die spullen leveren waar dan zoveel behoefte aan is. Mm -hmm. Dus ja, het lijkt mij logisch dat als er dan behoefte is aan, weet ik veel, dekens. Hij investeert in een dekenfabriek. Ja, dat is alleen maar gunstig. Kan die dekenfabrieken uitbreiden, en heb je meer dekens. Dus ja, het is inderdaad uh, het, eigenlijk zijn, zijn waarde is dat hij heeft gespaard en daarmee kapitaal kan inzetten op het moment dat het ergens nodig is ja, ja, ja. ja voor hem was het gewoon zijn inkomsten dus, uh, ja ja, dat ja. Ik. Voor, de, voor de sociale contacten was hij daarnaast ook nog, s nachts ook nog uitsmijten dus uh, ja <laughs> Nou, ja, maar goed, um, even kijken. Ja, of de, ja die, die, die antifax die dood is, dat is ja, um, triest natuurlijk. Er zijn zoveel. Uh, ja, dat, uh, ja, als je als je, je te veel uitspreekt, dan loop je te risico. En ja. zo simpel is het. En, en dit is dan nog niet vastgesteld. Volgens mij is het op dit moment nog een natuurlijke dood, of niet? Ja, dat zegt is de politie het. dan. Hè? Ja. ja, en die is okay. in 45 jaar. Dus wie gelooft dat dan? Net sowieso als de zelfmoord van, uh, hoe heet hij nou? Uh, Gary ja, Webb weet was het, geloof ik. Die man die zich met, uh, vanuit een mogelijke ja, engel door zijn achterhoofd had geschoten. Oh, ja, ik dacht dat jij Jeffrey Epstein uh, bedoelde. Oh ja, ja, ja die kunnen <laughs> natuurlijk ook. Uh, ja, ja. Ja. Uh, maar er vraagt iemand in de chat uh, hoeveel winst maken die uh, farmaceuten? Ja, dat gaat echt op honderden <laughs> miljarden toch? ja, ja zeker in een jaar oh, over de medicijn, maar misschien over het medicijn ja, want daar, door, daar wordt er niet zoveel ads, winst als je huh? alleen al kijkt naar de advertentiebudgetten voor die, wat, die, wat, wat zij aan advertenties uitgeven aan, aan de metronieuwsen en de, en de nu.nl's uh, dat, dat is al in de miljarden uh, uh, maar ik denk dat uh, hij bedoelt van uh, op het medicijn denk ik op de, de, de covid, uh, daar heb COVID ook de medicijn en daar heb ik ook wel eens wat lijstjes van gezien. En dan zie je dus wat, wat per pil de procenten winst zijn. Ja, okay. En daar zitten, bij sommigen gaat het in de tienduizenden procent. Dus gaat het gaat honderd keer over de kop. Maar ja. ja, je kan al nagaan. Ik, geef, ik lees hier 35,7 miljard dollar aan advertenties uit. Uh, de pharma's. In 2020. Hm. In Nederland of ja, wereldwijd? Wereldwijd. Okay. Dus als, als jij 35 miljard aan advertenties uitgeeft. En dan krijg je a, je krijgt gewoon elke dag een artikeltje van uh, Metro over hoeveel het aantal besmettingen er al niet gestegen is. Uh -huh. Maar uh, je krijgt, uh, je, dat doe je alleen als je daar een veelvoud aan, aan winst kan halen. Dus dat, dat de winst loopt dan in de honderden miljarden. Uh -huh. Anders geef je geen 35 miljard uit aan advertentie. Ja, ik kan me nog vaag, vaag herinneren dat toen met die, uh, die hele anti-rookcampagne, uh, tenminste, ik zat toen in de pro-rookhoek, uh, uh, terwijl ik zelf niet actief rook, maar uh, dat was toen met die verbod in de, in de horeca en zo en, en uh, oh ja. die periode, uh, zat, zat ik daar een beetje in en ik had toen gehoord dat zo'n farmaceut die was uh, beboet, omdat die, en dat ging om 100 miljard, Vanwege zijn inmenging in, de, in dit hele antirook gebeuren En die, die, die farmaceut die had weer geloof ik de patenten op. Uh, wat was er nou een of andere antidepressiva, ik weet even de naam niet, maar die werd ook gebruikt voor, uh, voor um, pleisters en pilletjes om te stoppen met roken. Dus ze hadden een bepaald belang daarin en die werden daarvoor beboet door de rechter. en uh, Het was iets om uh, 100 miljard, terwijl ze uiteindelijk bleek dat ze 450 miljard hadden verdiend. <laughs> dus voor ja. de, en dat ze dus al vast apart gezet, want ze wisten dat die boete eraan zou komen. Dus, uh, ja, ja. Ja, ja. Ik heb hier ja. nog eventjes dus, van uh, de website statistica.com die meldt dat de, uh, de winst dus niet de omzet. Want ik vroeg op de omzet, maar de winst. Want de revenue is toch winst, hè? Ja, ja, Nee, nee volgens mij is dat de inkomsten. Is dat inkomsten? Oh. Oh ja. ja. Oké, oh, oké. Okay, okay, okay. Revenue worldwide, of al de, de grootste 13 farmacompanies, uh, is 1,25 triljoen. Staat er in, in het Engels. Dus het is uh, 1250 miljoen omzet. Miljard. In, miljard. Miljard? Ja, ja toch? 1200. Oh ja. Dus dat is uh, uh, uh, 1,25 miljoen miljoen. Ja, ja, dat is allemaal in, voor jouw gezondheid. In 2019. Ja, en hier staat hier natuurlijk met zulke bedragen... Dus iedereen iedereen zo ethisch... ...zo, uh, zo, zo doordrengt ja. van een hoog moraal... En, uh, ...en een moreel kader... ...waar gewoon niet aan te tornen valt. Dus uh, ja... Ja, de, uit, de uiteindelijke uitkomst zal toch zijn... ...dat men... Uh, men... Um, ja, een hele harde tik op de neus krijgt. Dit gaat natuurlijk ontaarden, want als, als ze hiermee wegkomen, dan wordt de volgende stap nog uh, zwaarder, zeg maar. dan gaan ze nog mm -hmm. verder. Totdat het ja. een keer zo misgaat, dat ze gewoon een enorme kleun op hun bek krijgen en voor de eerstvolgende honderd jaar hun uh, geloofwaardigheid weer kwijt zijn. een ja. soort Nuremberg, Nuremberg trial. Ah, ik, wil natuurlijk, ik wil even bijzeggen, op zich, ik ben niet tegen farmaceuten natuurlijk, maar het gaat hier eigenlijk puur om de vermenging. Tussen uh, farmacie en politiek, zeg maar. Ja. Ik ja. Denk, uh, normaal gesproken, ze doen natuurlijk ook wel goede dingen natuurlijk, hè? Maar dat het, het ja, hele het probleem dat met farmacie ze kunnen, is... is ze, kunnen, ja? ze hebben de keuze tussen of mensen hun klanten dwingen of hun klanten overtuigen. En ja, als ja. ze kiezen voor hun klanten overtuigen, dan vind ik het allemaal prima. En als mm -hmm. ze kiezen voor hun klanten dwingen via politiek dan, uh, en, en hoge leraren ethiek, dan, uh, dan wordt het vervelend. <laughs> ja, ja. Uh, yeah. Ja, ook leren gezondheidskunnen. Ja, ja, joh. Nee, maar goed, uh, we hebben nog een hele berg berichten. Uh, even kijken, even kijken, kijken, kijken. Oh, jongens, jongens, jongens. Oh, dit wordt leuk, oh, dit wordt leuk, jongens. Mm, hier kunnen we ook weer een uur over doorlullen. Uh, het kabinet, die wil uh, het zorgstelsel uh, weer uh, gaan veranderen. De overheid moet een toch wat sterkere hand uh, hebben, hè? Huh? Ja, Zou je zeggen, nou ja, en de privatisering ja, dat hebben ze toch ja, al. Uit de hand gelopen. Huh? Ja, maar het is toch al bijna communistisch, of niet? Ja. Het, op, <laughs> het, is, het is nog het niet communistisch al. genoeg. <laughs> al dat part, iedereen klaagt altijd heel erg over de privatisering en de, en de decentralisatie. En dat heeft al die problemen veroorzaakt. En, waar heb je het in eenmaal over? Een hey, grote, centraal aangestuurde klerenband. Uh, uh. Ja goed, er is een klein beetje speelruimte zodat die, uh, en dat is eigenlijk meer bedoeld voor al die ex-politici die dan uh, als adviseur, die, maken, die schrijven eerst wetten van, uh, uh, ja die, die schrijven eerst de wetten en die stellen ze zo, zo onbegrijpelijk op. Uh, dat ze volgens als adviseur naar de, de zorginstellingen gaan om uit van een heel hoog bedrag, van laten we zeggen een ton of zo, uh, uit te leggen hoe hun eigen regels uh, die ze zelf geschreven hebben, hoe die werken. En ja, dat is een beetje, dat noemen ze dan marktwerking. Ja, dat Toch? is ook met uh, belastingadviseurs. Uh, Degene de, de, die bij de accountants gaan werken, dat zijn meestal ook van die, van die types die, uh, die komen eerst bij de Belastingdienst vandaan. Die, hebben, die weten waar de gaten in de wet zitten. En dan uh, gaan ze daarna uh. bij een Belastingadviesbureau werken om bedrijven daarover in te lichten tegen uh, hoge vergoedingen. Uh, uh, uh. Ja, en ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, er worden weer 300 miljard bij gegooid in de, of tenminste toen ik toen nog meedeed met, uh, met verkiezingen, ooit, ver verleden, is gelukkig nooit wat geworden, maar um, <laughs> toen we moesten we voor de provinciale verkiezingen, zaten we te kijken naar, dat, naar die budgetten die, uh, die erin gejast werden, ik geloof dat ze 300 miljoen extra erbij kregen. En nou ja, daar bleef dus helemaal niks van over. En de SP die stond dan weer te schreeuwen. ah, is de marktwerking is, de marktwerking. En nou ja, dan gingen we dus kijken waar al dat geld bleef, weet je wel. Want ja, de verpleegters die kregen niet meer geld. En de, de oude oma die kreeg ook niet meer geld. En dan ga je, ga je gewoon kijken en dan zie je gewoon allemaal van die vage adviesbureautjes. En dan ga je kijken wie erin zit. Allemaal weer een ex pvd weet je wel. Ja maar daar gaat al het geld naartoe. Dus hoe meer geld je erbij hoort, hoe meer er naar, naar die lui toe gaat. Weet je wel? Ja. Ja, ja dat is de reden waarom ze denk ik allemaal centraal via de overheid willen regelen. Omdat er dan die... ja, meer van dat soort dingen te regelen. Uh, vergeven. En ze hebben gewoon een zucht naar macht, denk ik. Dat is sowieso het geval. Ja. Ja, ik denk ook niet dat dat... Kijk, dit is, dit is gewoon natuurlijk voor verkiezingsjargon. Dus als, als, als, als, als zometeen de, de, de kabinetten er zijn en er worden nieuwe wetten geschreven. dan zal het voor de vorm zal waarschijnlijk uh, het lijken alsof er wat aan gedaan is. Maar in de werkelijkheid is nog genoeg ruimte voor al die ex-politici. om hun zakken te vullen, weet je wel. met een of andere functie. Dus ja, ik heb er weinig geloof in. Ik denk dat het gewoon verkiezingsretoriek is. Ja, toch? Dat kunnen. Het is er wel tijd. Het is er ja, wel tijd. Sinds wanneer geeft de. VVD en de vuur het uh, allemaal ja. Even kijken, oh, mijn scherm is op... Uh, <laughs> slaapstand. Slaapstand gedaan. Hoppakee. Okay. Ah, ik denk dat meer regie voor de overheid, dat dat wel is iets wat ze altijd willen. Hmm. En dat ze, dat ze niet doorhebben dat ze hun secundaire baantjescircuit uh, op zeep helpen. Lijkt hmm. mij. Dat, ja, ik denk dat ze denken... Of de VVD denkt, ach, het zijn toch allemaal PvdA's, weet je wel. <lacht> we gaan bijna door je partij. Laten we die even Jennen. <lacht> ja, dan hebben ze een consortium, dus daar een constructie dat er allemaal uh, VVD'ers erin kunnen komen, weet je wel. En dat ze of zo. Een gok maar wat hoor. Nee, ja, ik denk dat ze gewoon, dat ze werkelijk een hele bedrijfstak om zeep kunnen helpen, zonder door te hebben dat ze zelf in de voeten schieten. Dat is iets met de horeca en de restaurants die je ziet in New York. Is zo'n gouverneur de hele, hele stad om zeep aan het brengen? Eigenlijk. Alle, ja, alle rijke mensen worden weggejaagd. Maar alle restaurants en alle entertainment wordt gestopt. Door alles wat erachter hangt. Het toerisme is natuurlijk geen zinloos geworden. Ja, zo'n hele stad helpen ze naar de malle Boer. Maar het is ook een stad waar zij moeten leven. Waar zij graag naar een restaurant toe willen. En zo. Ja. En ik denk dat ze dat werkelijk. Dat ze gewoon echt niet doorhebben. Dat zit in een andere, andere dimensie voor hun. Ze, ja, ze maar zitten, een ze zitten niet meer in de voorstad van uh, New York. Eh, lekker te... Weet je, aan de Hudson Rivier, weet je wel. En wat meer uh, buiten de grote stad. Waar al die grote villa's staan. Ja, oh, maar daar, daar, daar draait alles nog, denk ik. willen toch naar een Ze willen toch naar een Broadway toe of nou dat soort dingen, uiteindelijk. Ja. Maar en, volgens mij hebben ze het gewoon echt niet door dat er een ver verband zit tussen de ravage die ze aanrichten. En de en als zij de deur uitstappen, dan is het... Hey, waar zijn alle, waarom zijn de restaurants allemaal weg? goed vriend. Zou dat dan nou komen? Ja, ik weet het niet. Ja. Want het is natuurlijk zo, dat hele samenleving ook onder communisme en zo, die zijn gewoon helemaal afgegleden. Je kijkt naar zo'n land als Cuba, zo, dat is één grote teringbende. En, ja. en daar hebben die heersers natuurlijk ook last van. Het is wel zo dat zij in relatief in een goede positie zitten ten opzichte van de onderdanen. Maar absoluut is het nog steeds ja. een armoedige bende. Nou, ja, misschien hebben ze allemaal voor, voor, voor voorbeeld van Honecker, weet je nog? Die uh... Heel, heel Oost-Duitsland was, uh, was arm, maar Honnecker die leefde in een soort eigen enclave. Met, uh, waar wel een volle supermarkt was en waar wel uh, alle luxe was, zeg maar. Ja, voor een heel klein clubje kan je dat misschien nog hebben. En ik denk ja, ook ja. dat het genetisch is het misschien wel gunstig. Want als jij de Fine bent, dan kan jij zeg maar al die arme zwerfvoertjes, die kan je allemaal gaan bevruchten. Dus je kunt je DNA enorm lopen, lopen verspreiden onder, onder de onder het gepeupel. Uh, dus het, daar valt nog wat voor te zeggen. Maar als je kijkt naar het absolute niveau van welvaart, dan zal het ook slecht zijn. Uh, je hebt corrupte mensen om je heen, de gezondheidszorg, Daar wordt waarschijnlijk ook heel veel gelogen, want er wordt overal gelogen. Als je een keer ziek wordt, dan kom je ook in een enorme berg liegbeestje terecht, die gewoon naar de mond praten, die niet te eerlijk zeggen hoe het ervoor staat. Uh, ik denk dat het toch aan alle kanten nadelen heeft, ook voor de heersers. Ondanks ja. dat ze misschien een vol supermarktje om zich heen hebben en, en en een Christian Dior-spulletjes kunnen kopen. Of een een of andere. Ze kunnen een minnares een leuk tasje, handtasje kopen. Dat, dat hebben ze dan wel. Maar ja, eh, echte leuke dingen die het leven fijn maken. Dat, dat, ja, in, ik bedoel Kim Jong-un Kim in Noord-Korea. Ja, hij zal het ongetwijfeld materieel wel goed hebben. Maar ik een heleboel mensen die, die ook hebben steunen: steunen zijn iets beter af dan de gemiddelde jodopers, maar dat betekent gewoon dat zij, zij met trots uh, een jaarlijke bonus krijgen ze een, een salami-worst en een rol toiletpapier uitgereikt. Daar zij zijn ze als een kind zo blij mee, want ze staan mij de ver van de rest gewijden. Maar, maar. maar objectief gezien is het nog steeds banger, mijn levensstijl. Nou, even terug naar het artikel, want ik zit even doorheen te bladeren van uh, wat, wat, wat ze nou precies willen. Uh, hier een commentaar en dan lees je het eigenlijk al, eigenlijk al van uh, wat er mis is. Uh, even kijken hoor. Oh, dat, wat het getal ook weer was. Uh, oh, dan ben ik het weer even kwijt. Maar er stond bij van uh, iets met 8000 uh, eigenwijze huisartsen. En uh, er stond er nog wat op. Uh, maar vooral het woordje eigenwijze huisartsen. Ja, en dan. Uh, bla, bla, bla, bla, ja. En dan uh, <laughs> ja, er moet toch iets veranderen. Dus. Um, ja, ik denk toch dat ze een beetje last hadden van al die huisartsen... die, uh, die dan uh, toch op eigen houtje uh, oplossingen bedachten voor het coronaprobleem, weet je wel. Ik denk, ja, denk dat het toch iets te maken heeft uh, met Hugo de Jonge, die presenteert het. Hè, dus dan zal er toch een, een, een strakkere touwtjes van de farmacie in moeten of zo. Uh. Ja, wat ook wel als geval kan zijn, is dat ze binnen de overheid ook moeten voorkomen... dat bepaalde onderdelen niet het idee krijgen dat ze... ...eigenlijk alle macht in handen hebben... ...zoals het leger of zo... ...of de belastingdienst... ...want ook nou met zijn toeslagenaffaire... ...dan krijgen we opeens de belastingdienst... ...die krijgen allemaal klappen... Ja. Uh, ...ik denk dat ze ook proberen te voorkomen... Dat, er, ...dat die lui inderdaad denken... ...van bij de belastingdienst... van ...ja, eigenlijk zijn wij degene hier... ...die de hele zaak draaien... ...nou, wij uh, halen het geld op... Uh, ...zonder ons... Uh, uh, ...heeft het leger geen geld... ...heeft de politie geen geld... Uh, uh, ...dan krijgen ze capsoners... ...en daarvoor moeten ze af en toe... ...dan uh, ook weer klappen krijgen... ...en misschien is dat... Uh, ja, om, om, om ze een beetje onder de duim te houden. Het zal, hoe me we met het leger, ook het geval is. Moeten ook minder prijssprikkels komen hier? Ja, dat wil je niet hebben. Nee, hoe stel je voor dat? <laughs> nou, dit is al wel eerder besproken ook. Hè. Dit is niet nieuw dat dit plan er is. Ik geloof dat nee, we dit nee, ook al een paar, uh, paar maanden geleden uh, ook al eens een keer behandeld hebben. Dat het dus uh, allemaal veranderd zou moeten worden. En uh, ja. moet meer Cubaans worden. <laughs> <laughs> Ik ben benieuwd hoe het, hoe, het, hoe het verder loopt. Ik, uh, de, uh, nee. ja, ik denk dat meer inmenging van de overheid geen goed plan is. Maar ja, nee. die ben ik. Ja, ja. ja Je hoorde wel heel vaak, van, zeker als je met een boomer praat. Uh, van, uh, Vroeger was het allemaal beter. En dan zeg ik altijd, wat bedoel je precies? Ja, Met de zorg dan, hè? Bedoel je dan de particulier of de... <laughs> wat was die andere ook weer? De publieke en de particulier? De ziekenfonds. Ja, ziekenfonds en de... De particuliere dingen. Ik zeg welke van de twee was beter? <laughs> maar ja, mensen maar kennen die alleen het. maar, de, de, de, de, de ziekenfonds kennen ze alleen maar. Hè? Ja. ja, maar er is wel, daar, ik moet wel toegeven dat het, ook, dat het minder goed geworden is. En, en bij mijn, uh, ja, ik denk ook dat dat komt omdat er steeds meer gecentraliseerd is. Maar al Dat al... is minder goed, Peter? Want u, minder nou, prijs kwaliteit? Nou, zo... dat ging ik uitleggen. Oké. Okay. Uh, uh, ik weet dat heel vroeger als je dan ziek was dan belde je de dokter en dan kwam de dokter aan huis langs en dat is ook precies wat je wil weet je? dat je, als jij ziek bent dan wil je niet op de fiets stappen om daar ergens in de wachtkamer te gaan zitten ja, dus de dokter die kwam die deed gewoon aan huis dus, uh, en nu is het zo, ik weet een paar jaar geleden moest mijn vader naar het ziekenhuis toe die is nog een tik in de tachtig en uh, heeft die bloed in zijn urine en hij uh, is super fragiel en dan, dan wil de dokter niet meer langskomen die uh, zegt kom maar naar de spreekkamer toe dan moet je zo, zo iemand in deken, dekens wikkelen en in een rolstoel naar de spreekkamer toe rijden waar die de hele tijd zit te wachten uh, uh, ook in de in met de, allemaal zieke mensen om hem heen terwijl dat hij afgevraagd ja. is uh, uh. en ook, ook eerst de hulp bij ziekenhuizen als je hem daar bloedend binnenbrengt, dan, uh, dan zeggen ze gewoon nee, ga maar daar zitten dan uh, kijken we nou en zo, dat zijn dat, dat dat was vroeger niet, dat was meer servicegericht. En ik denk dat dat bij heel veel van die organisaties is... dat het, dat het toch vroeger meer vrije markt was en meer klantgericht. En dat het langzamerhand zijn ze steeds meer ge, die doktoren ook ge Encapsulated bij, de, bij allerlei, allerlei regelgevingen en wetten. En de overheid vindt het natuurlijk heel fijn om de gezondheidszorg in de handen te ha hebben... net zoals pensioenfondsen en zo omdat ze daarmee de controle over mensen hebben. Want we denken wel, oh, ik ben voor een gezondheidszorg afhankelijk van de overheid. Dus uh, die moet goed gefund zijn. Ja. Dus uh, dan krijg je steun daarvoor. Omdat, uh, omdat er geen alternatief is voor die zorg. Maar al die stomme administratieve toestanden waardoor dokters en ja, voornamelijk administratief werk zitten te doen. Dat is eigenlijk alleen maar uh, ja, gestold wantrouwen wat er is. Omdat, omdat het via de financiering uh, via de overheid is geregeld. Door de overheid gegarandeerd is. Ja. Ja. maar uh, ja, hierin, hier nog eentje uh, de rol van de overheid bij vaccinatieontwikkeling verdwijnt met privatisering intervaxen of uh, interfax privatisering moet ik even zeggen aanhalingstekens. want het, als je verder leest zie je gewoon exact dezelfde constructie als de NS het ja. staat hier uh, letterlijk de staat wordt de staat, letterlijk, de staat heeft dan 100% van de aandelen in handen dus uh, het is net zo geprivatiseerd als toen de, de banken genationaliseerd werden. Ja. <laughs> dus ja. Het is, je kan je afvragen waarom ze zoiets doen. Hè? Ik denk dat. Uh, Want ja, wij zeggen ook inderdaad, van, net zoals bij de NS, het is geen privatisering. Uh, je, je noemt het privatisering en, en het blijft eigendom van de staat. Dus wat, waar, wat, waarvoor is die hele exercitie nou? Ja, noem eens één private dat, aandeelhouder. Ja, ik, ik denk dat, die, dat het doel hiervan is om om de privatisering de schuld te kunnen geven in de toekomst. Uh, uh, dus uh, ja, straks krijg je dat er met die, uh, met die vaccins een hele hoop mensen omvallen, of daar komt er natuurlijk een schandaal uit, Dit ding is gerust en zo. En dan uh, zeggen ze, ja, waarom is dat nou? Ja, Winst speelde de hoofdrol en dat is sinds de privatisering. Uh. En, ja, ik, denk, ik denk dat dit een zondebok zonde creëren is, om uh, later de schuld op af te schuiven. Ja, uh... zonder, zonder het ook echt te willen privatiseren want dat zou je er ook nog kunnen doen natuurlijk gewoon echt privatiseerd en dan heb je ook een zondebok het is een met... groot dat het een succes wordt <laughs> ja, ja dat, is, dat zijn ze daar voor voor ja. het dat, ja, dat eerste, je... eerste wat het private bedrijf doet is zeggen, uh, wij trekken onze handen af van het huidige vaccin en daar hebben we niks mee te maken uh. Ik, ik vraag me ook wel af of dat echt bewust met die uh, gedachten gedaan wordt. Hoor. Want als je echt met mensen... Ik uh, heb wel eens gedaan met mensen gesproken... die dan uh, op de universiteit zitten of zo... economie studeren. En dan ga je met hun praten over die netprivatisering netpri van de NS... wat ik vroeg veel deed. En dan uh, kwamen we altijd met die stokpaardjes aan. Nee, nee, nee, kijk. Die touwtjes zijn er nog. Voor het geval dat het misgaat. En uh, daarom moet het laatste niet helemaal los... Want dan, en dat wordt dan gewoon op school geleerd zo, hè? dat, dat leren ze dan, van uh, ja, de overheid moet toch een, klein, een kleine stok tussen de deuren hebben voor het geval het misgaat en dat je Engelse toestanden krijgt, want daar liep de privatisering ook niet goed. <lacht> en uh, van spoor dan hè? dan ga je zeggen van, ja, nou ja, nee, want daar, daar was het ook niet geprivatiseerd. Dat was ook weer een of andere rare constructie waarbij de overheid nog stok tussen de deuren had, weet je wel. Dus dan ja. moesten we, geloof ik, om de vier jaar. Waar dan nou? Ja? Ja, was het ook zo'n set-up, van de, hadden ze in Californië geloof ik, gingen ze elektriciteitsbedrijven privatiseren. Ja, ja, ja. Dat was dan zo gedaan dat, dat er zat uh, aan de voorkant bij de productie was het dan privaat en aan de achterkant waren de prijzen vastgesteld door de ja, overheid. Ja, ja dat was ja, ja. een en zo. En dat was gewoon een gegarandeerd, je kon gewoon al zien aankomen dat dat zou gaan mislukken. En ja... Daar kan je je wel afvragen, ja, zo dom zijn ze ook niet. Ze weten ook wel dat dat, dat gaat mislukken. En in Nederland heeft uh, ook al, al dat infrastructuur is in handen van de overheid en zo. Ja. ja er dat... werd ook gezegd, dat van die Engelse toestanden. Dus daar, de overheid die bepaalt dan wie dan de aanbieder mag worden van de sporen. En die hebben, mogen dan voor vier jaar mogen ze het spoor doen. Maar ze gaan nooit daar in dat spoor investeren. Want ja, de volgende die je die, die, die, die dan krijgt, die, die plukt dan de vruchten daarvan. Dus er wordt, ja. dan, er wordt nooit in de spoor geïnvesteerd. En dan zegt ze, ja, maar dat is toch Hayek bedacht. En dat is helemaal niet waar. Dat is niet door Friedrich Hayek bedacht. Die heeft hij juist helemaal afgekraakt, weet je wel. <laughs> ja. Dus, uh, ja. Dus, uh, een eindeloze discussie. Ja. Maar goed, ja, ja dus het was dat ingevoerd, zeg maar. Maar uh, ja, ik val terug even naar het artikel. Want uh, wat, uh, ze, hebben wel al, ze hebben wel in de afgelopen tijd wat stukken afgestoten aan het Indi bedreigend India. Dat lees ik hier. Dus, uh, het was al een onderdeel van de RIVM. Die doen een vaccinaties. Ja, ik, ik hoor trouwens over bij de NS ook heel vaak mensen zeggen van... Nou, met de NS is het ook een stuk slechter geworden sinds de privatisering. Dat, dat hoor je ook heel vaak. Dus uh, ik denk dat toch heel veel mensen dat als... Uh, en het is ook, denk ik, slechter gegaan met uh, het op tijdreizen en zo, en hoeveel vertraging er is. Ik denk ah, dat God, toch meeuw, veel mensen... Het... Ik ja, denk ik heb... dat het, uh... Ja, want ik heb... Vroeger had je natuurlijk ook vertragingen, maar... Uh... het is sinds de jaren 50 of zo, ik, Ja, ik, dat... Uh... En het, het, het kan natuurlijk wel, ik weet niet, in Japan is dat het noodwaar op tijd. Maar mm. uh, de Japanse treinen, Maar ik denk dat, dat het... het ik hoor in ieder geval heel veel mensen altijd zeggen... het ja, is niet meer goed door de privatisering. Dat hoor je bij de gezondheidszorg ook uh, heel erg. Dus ik denk dat... Ja, dat, het, dat er moet natuurlijk een, een manier zijn om het op af te wentelen. Zeg maar. Er moet een zondebok zijn. En ik denk dat, ja, dat, uh, dat... zelfs die hele coronacrisis zou als een zondebok kunnen zijn... voor de Great Reset. Voor al die, uh, als je het financiële systeem gaat... natuurlijk weer mis met al dat geld uh, gelddruk dat ze dan kunnen zeggen van ja, weet ik veel, het kwam door Trump of zo. het kwam door Trump of het kwam door, door corona. En uh, corona kwam eigenlijk ook door Trump. Ja, wat ik zelf denk is gewoon dat het, het is een beetje... De, de, de, Nederland heeft een beetje een moppercultuur en als de trein gewoon een keertje te laat is, dan... Ja, dan, dan willen ze wat mopperen en komen alle stokpaadjes hier naar boven van uh, de privatisering en zo. Maar vroeger, uh, voor, dit, voor de jaren negentig, kwam de trein ook gewoon te laat. En dan, uh, ja, dan mopperen ze op iets anders, weet je wel. Dus ze zoeken altijd iets om over te mopperen. En dat, ja, maar, toen, maar... toen werd gezegd van ja, maar het zijn ambtenaren, die zijn altijd laat. Dus uh, ja, ja, het, het, is, het is gewoon een beetje dog... de Nederlandse moppercultuur. Ja, hm? ja, maar je kan je voorstellen vanuit de overheid dat ze liever hebben dat je zegt dat mensen zeggen van... de ja, dat is de privatisering. Dan dat ze zeggen, ja. Ja, het zijn ambtenaren... dus je kan wel verwachten dat het niet werkt. Dat ja, willen ze ja. natuurlijk niet hebben. Dus, dus als, ze dat toch, uh, als het dat toch niet gaat werken... Ja, dan, uh -huh. dan maar beter de privatisering de schuld geven. Die, die ja. verhaallijn hebben ze niet veel liever. Wat, wat, wat ik persoonlijk denk is eerder... wat, wat mij veel logischer lijkt is... van die mensen die ons uh, dit plan bedacht hebben... werden ze geadviseerd door mensen... die op school hebben geleerd van... ja de overheid moet toch altijd een beetje de touwtjes in handen blijven. Ik denk dat dat een beetje de, het idee van is. Dat ze niet oh, echt met dat is opzet ook hebben zo. gedaan. Ik ook niet, nee, huh? ik zeg ook helemaal niet dat ze in een donker kamertje zitten met uh, een rokerig kamertje. En zeggen laten we nou zo'n een plan smeden onder vrije markt te geven. Zo is het. Ja, dus. ja, ja. De, de neiging dat zij denken van ja, we gaan niet helemaal verantwoordelijkheid nemen voor iets. Ja, ja. Uh, zij weten gewoon. Uit hun eigen leven denk ik dat, dat uiteindelijk alles, dat ze incapabel zijn. Daarom zijn ze bij de overheid gaan werken. En ze weten gewoon, ja we gaan niet de koe bij de horens vatten en zeggen van, nou laat ons dat varkentje maar even wassen. Wij gaan de hele spoorwegen op orde brengen. Want ze weten dat dat een mislukking gaat worden, dat ze incapabel zijn en dat ze dan mm -hmm. de schuld krijgen. Dus ja, uh... ze, ze hebben gewoon een natuur van verantwoordelijkheid van zich afschuiven. En daarvoor ja. is het hele verhaal van... Uh, ja, we, we maken er een fake privatisering van. En dan, dan hebben we, we hebben een kop voor je. Ja, ja. en, en niet dat dat bewust over nagedacht wordt. Maar dat is gewoon een hele levenshouding, denk ik. Gewoon, ja. Ja, uh, zorgen dat je altijd... een, een uh, en, en dat is niet alleen bij overheden. Dus er zijn ook, ook mensen die... die, die uh, ja De meeste mensen hebben wel zo'n neiging om... ja om, uh, uh, yeah, als ze in een auto zitten. En ze rijden ergens tegen een paaltje aan. Om dan te zeggen van. Uh, eh, wie, wie zet hier nou ook een paaltje neer. Welke, <lacht> goed, goed lul, want... En niet zeggen. Maar ja, maar ik was stom dat, dat ik niet achteruit kijk. Uh, toen ik ging rijden. Of dat ik dat paaltje niet heb gezien. nee Dan, dan geef je dat paaltje de schuld. Dus, ja, ja. De Mensen zijn heel erg, heel erg goed. In, in staat om ergens anders een schuld voor te geven. En dat is heel moeilijk. In bepaalde, bepaalde bedrijfstakken En bepaalde. Want als je programmeur bent. ...maar Heel moeilijk anderen de schuld te Want als die code niet draait, dan is het gewoon jouw schuld en niemand anders schuld. Ja. Dus je, je, wordt, je wordt altijd in verantwoordelijkheid wordt heel erg op jezelf teruggegooid. Maar bij, bij wat vagere management managementtaken, dan kan je natuurlijk heel erg met verantwoordelijkheid lopen schuiven en afschuiven. En ik denk dat dat, je, ja, dat, dat daar wel een beetje strategisch over na wordt gedacht. Of, of gevoeld. Misschien moet je eerder ja. zeggen. Ja. Dat er al, ja, er in ieder geval een partij zijn die. Die de schuld kan dragen. Uh, dus ook ja. even, er, was een, uh, er is nu een. Ik weet niet of het al is afgerond. Maar er was een parlementaire onderzoekscommissie. Voor die uh, zorgtoeslangaffaire. En daar verklaarde Pieter Omzicht Eigenlijk hetzelfde. Als wat jij nou zegt Pe uh, Peter. Waarin dat het dus gewoon een afschuifcultuur is. Van nou zolang ik. Maar niet verantwoordelijk ben. Of eigenlijk de, de, het meest, de meeste tijd. Van al die ambtenaren. Gaat zitten in het aantonen dat zij niet verantwoordelijk zijn, dus dan stel je een vraag, kun je dit voor mij regelen? dan krijg je een antwoord, nee, want ik ben niet verantwoordelijk. Nou, en dan uh, ja, en dan, dan komen, we het trouwens zo, uh, komen trouwens zo, komen oh, trouwens zo bij dat toeslagafveren. Dan komen we. Dan nou, komen we we nog een Mexicaanse president tussen zitten. Ik heb alleen een toespraak gezien van de Braziliaanse president Bolsonaro die zei van, ja, ik kan er ook niks aan doen als je een krokodil wordt als je die vaccin neemt, dat het is allemaal niet getest. Dus En je tegelijkertijd neemt, ja. heeft het hoge rechtshof van Brazilië gezegd dat het, dat het verplicht mag worden. Nou, de president zei, ik zou die aan beginnen, maar het hoge rechtshof zei, ja, en dat mag verplicht worden. Uh, uh, nou ja, de, de, de, de president van Mexico, die noemt de uh, lockdowns een, een, een dictatorship, een, een dictatuur. Wat ook okay. gewoon uh, in mijn optiek juist is. Ja, uh, uh. ja, dat gebeurt niet vaak, dat een president gewoon de waarheid zegt. Maar <laughs> uh, uh, blijkbaar zegt hij dan eigenlijk: Ik heb ook, ik heb ook niet zoveel macht. Ik uh, kan de we de er weer de niks aan doen. De, de top het, is de de andere partij, het is die andere partij. Het is ook weer af, afschuiven. Ja, in Mexico is niet zo zwaar als ik het zo van uh, Jeff Burwick mag geloven. Wat, wat? De lockdown in Mexico is niet zo zwaar als ik het van Jeff Burwick ah, mag geloven. Okay. Ja, uh, ja, Maar ik heb wel. Ah, uh, ik heb wel inderdaad, je krijgt steeds vaker het idee dat presidenten weinig macht hebben. Bij Trump was het natuurlijk zeker het geval. Hij werd gewoon uh, voorgeloven, terwijl die troepen weg wilde halen uit Syrië. waar waren zijn eigen commandanten die gewoon tegen hem liepen te liegen. En dat ook nog openbaar zeiden en erover lachten. Oh, ja, we hadden even de verkeerde nummers. dat uh, kan hij nooit terugtrekken. Ja. En, en er is ook een heleboel andere dingen waarbij gewoon hij gewoon openlijk in de wielen gereden werd... Uh, ook door, door zijn commandanten dat hij dan zei van uh, ja, we gaan de troepen terugtrekken. En uh, dat zijn militaire zegt, uh, dacht het niet. <laughs> Wat Trump eigenlijk bedoelde was, we gaan niet terugtrekken. En yes. ja, hij was natuurlijk inderdaad een heel, heel, heel onmachtige president die in alle kanten werd aangereden. Maar je hebt het idee van Bolsonaro dat dat ook een beetje het geval is als zo'n zo hoge rechtshof. En, en misschien is dat bij deze, deze, deze Mexicaan ook het geval. Dat die, uh, ja, dat die presidenten die lijken machtig, zolang ze precies doen wat ze verteld worden. Mm -hmm. Maar als het niet zo is. Ja, er stond laatst in Canada, ik weet niet of dat gehoord hebt. Er stond een ministerie, of de ribm hoofd van Canada of zo. Het ministerie van Gezondheidszorg, ik weet niet meer precies. Maar een hoge bobo die die persconferenties schreef. maar de jongen of zo van, nee, van Canada. En die had een hot mic incidentje, dat de microfoon open stond. Zonder oh, ja. dat te weten. En uh, die, zat, die, zat, die, zat, die zat gewoon te zeggen vooral, uh, tegen zijn collega in de Nou, ik weet ook niet waarom ik al deze papieren uh, meeneem. Ik lees ze eigenlijk nooit. Uh, ik, uh, ik doe eigenlijk gewoon wat er gezegd wordt. <laughs> I, en toen I, zei die anderen? Ja, die zijn gewoon me toe, hè? Ja, die zei, ik, Zoiets. Ja, die zei ik ook. Ja, inderdaad. Ja. ja, ik, ik ja. denk eigenlijk niet na bij wat ik doe. Dus ze schrijven voor mij gewoon een briefje. En dan lees ik voor en, en meedoe ik. Niet. Ik denk er niet bij na. Waarbij je gaat afvragen wie zijn ze in dit geval, hè? dat zijn dan de redenen die, die echt uh, beleid bepalen. Yeah, yeah, yeah. Uh, ja, ja. Ik, ik denk nou, misschien dokters weet je wel. Of dit, of dit een accidentje was, zeg maar. Hè? Of dat deze ministers ook denken: van uh, ik, uh, ik voel dat dit misgaat. En uh, weet je wat, ik ga alvast uh, zeggen mm. dat uh, ik niet echt de touwtjes in de handen heb. Mm. Ik, ik doe, I'm just a messenger. Ik lees alleen maar berichtjes voor. Kom niet uh, bij mij aan als er. Uh, als er dood is of zo. Ja, nou, ik denk eerder van... Kijk, je hebt natuurlijk met die partijen... We noemen ze ook wel de partijdiscipline. Dat iedereen binnen de partijen dezelfde... De neus dezelfde kant op moet uh, hebben staan. En, en dan heb je gewoon zo'n... Weet ik of zo... Die dan uh, de, de berichtjes uh, voorleest. Tenminste, voorschrijft. En dat leest ze gewoon voor. En hun vinden dat wel die makkelijker... Is... Want dan hoeven ze niet dat... na te denken, weet je wel. Dat het... Uh. Maar het hoofd van de fractie uh, gezondheid, dat die inderdaad dan binnen de hele CDA-fractie het, uh, het standpunt over gezondheid bepaalt. En dat alle andere lui maar gewoon meestemmen met de gezondheid. Ja, ja. En je verwacht wel dat, dat dan de gezondheidspipo dat voorleest en dat die wel daarachter staat en zo. Als die gezondheidspipo ook zegt van nee, ja, ik, lees, ik doe maar gewoon wat op het briefje staat. En uh, mm -hmm. dan, dan vraag je wel af van ja, wie schrijft die briefjes dan? Ja, ja. ja. Maar ja, we komen nu trouwens even bij de toeslagaffaire. Oh. Ja. Zich al behandeld. Nou, ja, de, de, de, Josje had er al een opmerking over gemaakt. Maar dus hier, ja, het gaat over die toeslagaffaire. Ah, en het loopt al een tijdje. Hè? Die hele toeslagaffaire is al... Ja. Uh, nou, hoeveel jaren zitten ze daar al over te bakken leien. Het is regelmatig een uitzending voorbij gekomen. Nou, dit is een artikel van vandaag. Nu.nl. Jawel. Het is een tijdje geleden, maar we hebben er weer Josjes favorieten. Medium. <laughs> ik blijf het ook op Facebook, vind ik het ook altijd leuk om even te zeggen van, goh, die feiten heb je zeker van nu.nl, zeg ik dan. <laughs> maar goed, um, Rutte Ascher, Wiebes en Wekers, medeverantwoordelijk voor toeslagenaffaire. Premier Rutte en voormalig bewindspersoon in het vorige kabinet uh, Lodewijk Ascher, Erik Wiebes en Frans Wekers zijn medeverantwoordelijk voor de keiharde fraudeaanpak die geleid heeft tot de dramatische kinderop... kinderopvangtoeslagaffaire. Nou, het was allemaal aftreden. De parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag schrijft donderdag in het eindrapport ongekend onrecht dat de vier mannen als deelnemer aan de ministeriële, ministeriële commissie aanpak fraude een harde aanpak van fraude mede geïnitieerd hebben. En het gaat om een, ja, ik zal even doorlezen. Het gaat om een tweede, in 2013 opgerichte fraudebestrijdingscommissie. Onder leiding van premier Rutte. Nou, en daar zijn dus al die mensen onderdeel van geweest. En ja, nu, nu blijkt allemaal dat het niet kan. Ah, dus ja, Rutte de, de, moet aftreden. De positie probeert er een aftreden uit uh, te krijgen. Uh, uh, uh. Maar ik weet niet hoe jullie de kans inschatten, maar nee, ik zit niet. Nee. Uh, die helemaal het uh, maar waarom zou... We, waar waarom zou ook ook Ru Rut, Rut, Rutte lacht het gewoon weer weg. Uh. Waarom zouden ze überhaupt nog aftreden? Ik bedoel, er is helemaal geen, weet je wel, er is toch niemand, te, er is geen haan die ernaar kraait, of je het nou wel of niet allemaal doet. In uh, nee, je kan heel hard schreeuwen, wij nemen onze verantwoordelijkheid, en dan uh, uh. Nou, ja, gaan we weer verder gaan. Ik weet ook niet hoe goed jullie geheugen is, hoor, maar dit was... Uh, dit... Deze commissie was opgericht, na, of, of tenminste deze Task Force weet ik dat, geloof ik. Was opgericht naar aanleiding van uh, wat we ook al de roep des volks noemen. Omdat er oh. toen gefraudeerd werd door Oost-Europeanen en uh, er moest wat aan gedaan worden en de mensen waren boos. Dus toen we dit in het leven geroepen en uh, ze hebben gewoon voldaan aan de Wilde des volks. Ja, en nou was nou krijg... het weer niet goed. Op, ja, ja. Uh, uh, uh. dat is ook een want goede. Dan... Dan, dan, zouden, nou, maar dan zouden ze dat meer onder de aandacht moeten brengen, denk ik. Dat dat de uh, wil des volks was. Want want jullie ja, want waren daar een paar gefrustreerde boemers, waren dat? <laughs> ja, maar zij, zij willen dat dan gebruiken om te zeggen: van uh, oké, okay, ja. oh, dan gaan, wij, uh, gaan we keihard aanpakken. Als jullie zo zitten te zeiken over, uh, jullie zitten ons uh, over, over Hongaarse kindertoeslag of zo. Uh, dan, uh, en uh, een nep uh, virtuele boerderijen oh, die subsidie krijgen of zo. Dan gaan wij ook keihard optreden. Dan slaan we een paar totaal onschuldige mensen in elkaar. Dat is dan eigenlijk wat er gebeurt. Hè. Uh, dan komt daar een tegen, tegenroep des volks uit. En dan kunnen wij zeggen. van ja. En nou, uh, nou in het vervolg willen wij ook helemaal geen gezeik meer hebben. En geen pottenkijkers meer. Want uh, uh, yeah, uh, de vorige keer uh, liep het ook uh, helemaal uit de hand. Uh. Oh. Wij willen helemaal geen kritiek meer hebben. Want dit is waar kritiek toe leidt. Maar de, de, de kritiek was. Er wordt gefraudeerd. Uh, het leidde tot een uh, keiharde aanpak en dat is weer niet goed, dus uh, hou nou je bek maar maar dan zouden ze dat ook heel duidelijk zo moeten in de markt moeten zetten en dat heb ik niet gelezen ja, maar dat komt nog wel, joh. toch of niet? ja, het is nou dat jij, jij ons daaraan herinnert oké, uh... oké, okay, okay. misschien is mijn geheugen <laughs> toch nog uh, goed, ondanks alle alcohol uh. <laughs> uh. Ja, ik had nog een, een, een ander artikeltje wat een beetje erbij hoorde. Uh, het gaat over hetzelfde gevalletje. Ik wil ook even gelijk meenemen. Uh, even kijken hoor, uh, die staat hier. Uh, oh ja, zegt de computer... Uh, nee, ga dan, daar mag de ambtenaar niet achterover leunen. Dat is een uh, opiniestuk uit... Uh, even kijken. NRC. Oh, de sluifsteen van de geest. Ja. Uh. <laughs> Ja, ze noemden ze zichzelf vroeger. Dat is een riolkrant, jongen. Die NRC die bedraait echt alles, alles. Het was het. ooit de sluifsteen van de geest. Heb jij, heb jij die NRC, heb je dat uh, corona-vaccinatiespel gezien? Komt de nee. NRC ook? Het bordspel, dan kon je uitknippen. Kon je, en, en overal dingen, uh, u trekt de lange Frans. En dat was de één grote wappie-verhaal allemaal. En uh, conspiratie, complotdenker en... Uh, dat was een grote, het uh, was een propaganda spel voor, voor, uh, uh, voor vaccinaties. moet het wordt zo'n betaald zijn voor, voor zo'n uh, zo artikel. En dat de mensen dus niet in de gaten hebben wat voor dictatuur dat ze leven, Met allemaal, Nou ja, oké. Okay. Nee, ja. je gaat gewoon, Yoshi, je moet gewoon gezellig dat bordstijl gaan zitten spelen. Ja. Trek je, trek je de lange frans? Ja, uh, de Lange Frans, dat was de boeman. Uh, nou, Zo'n grote grotere Mogol dan Lange Frans heb ik niet gezien. Hè. Maar ja, dit vind, zij, zij spoor NRC. Ja. Ik vind dat Monopoly-spel wel leuker. Dat Monopoly-spel. Dat Monopoly-spel vind ik dan leuker. Over alles is vervangen met uh, Go to Jail. <laughs> <laughs> ja, ja. Lock Lockdown-monopoly. <laughs> ja. Nou, ja, maar goed, we hebben hier nog een, ja. een, een stukje over de, van een man met de snor. Die, uh, ik weet niet of ik dat nog even wil behandelen, anders ja, kunnen luisteraars... Het, het, het, het verhaal van die... De, de, zegt de computer, nee, dan mag de ambtenaar niet achteroverleunen. Het gaat over het verhaal van, uh, ja, de ambtenaar mag niet de computer de schuld geven. Want dat is ook zo'n truc natuurlijk, die uh, veel gebruikt wordt. Kijk, vroeger zeiden ze van, ja, het is wil, dus je moet je bek houden en gehoorzaam halen. en uh, nu is de wet en so daarna we werd eigenlijk, ja, de, de staat wil het en, en het algemeen belang wil het en het collectieve bewustzijn wil van jou dat uh, je dat doet en niet uh -huh. meer tegen. En, en wat ook vaak gebruikt wordt is natuurlijk de EU wil het, dus uh, ja, je moet niet zeggen ik kan er ook niks aan doen, de EU, dus de EU wil. En, en wat ook steeds meer gebruikt wordt is ja, uh, de computer die zegt uh, uh, niet, <laughs> dus uh, ja, maar ik heb dit papiertje uh -huh. nodig voor jullie. Ja, de computer zegt nee, op <laughs> bekijk het maar. En dat, uh, ja, dat wordt daarover wel gezegd, kijk, dat is uh, uh, niet uh, de bedoeling. Dat dat zo als excuus wordt aangevoerd. Ja, ik heb, ik heb het even vanmiddag even gelezen. Ja, ik er even een korte korte de bos uh, een boekenverslag over dat boek van Hannah Arends kunnen noemen. Dus, uh, en dan een beetje geplaatst in deze tijd van uh, ja, de, die ambtenaren die allemaal zeggen: ja, ja, maar dat is de wet, dat is de wet. En. Uh, ja, we hebben, wel, we, we hebben er wel wat van gezegd. Maar uh, ja, toen kreeg ik van bovenaf te horen dat we gewoon uh, aan, aan de wet moesten houden. En die hebben we gewoon uitgevoerd. En dan uh, ja, wordt geschreven: uh, de schrijver is uh, Jonas Dekker. Jonas Dekkers, de man met de snor, die schrijft dan. Uh, van, uh, ja, die verwijst naar, naar de Tweede Wereldoorlog en Hanna Arendt. dan uh, daar wat over geschreven heeft: het Nuremberger Proces. Dus, ja, dat is regelmatig aangehaald trouwens hè, bij die uh, toeslagaffaire ja ze dus, zijn, de, zijn de, nog omhoog gestegen okay. favoriete favoriete filosoof alle aarden uh, oh. maar dat wordt heel vaak gezegd hè dat wordt iets als een uh, soort natuurverschijnsel uh, van, ja, uh, dit, uh, de, de financiële crisis van 2008-2009 dat ja, het uh, dat was een soort tornado die over de, over de wereld ging zo van, ja er is je moet niet gaan kijken naar welke personen welke dingen deden... en welke besluiten genomen zijn die leiden tot zo'n crisis. Nee, het was gewoon een tornado. En dat was zelfs die John Corzijn van zo'n zo bedrijf. En dat was opeens een heleboel geld verdweden. En dat was een hele grote donor van Obama. Dus hij zou nooit aan de gevangenis gaan. En uh, mm -hmm. die, zei, die zei ook van... Uh, ja, het was een soort grote wervelwind. En uh, toen hij voorbij was, was uh, die, die financiële crisis... Het was al het geld weg. <laughs> en dat is een mooie... mooie uh, maar die van voorstellen, en dat wordt ook vaak gedaan met inflatie. Ja, het, is een, het is een mysterieus verschijnsel waarvan niemand iets begrijpt. Het, het komt opeens, het overvalt je als een soort pandemie of zo. Uh, zit er geen, je moet er geen intentie achter denken. Of geen, uh, ja, je moet vooral niet achter de schermen kijken of de centrale bank zoiets veroorzaakt heeft. Hey, niet naar oorzaak. Het is een natuurverschijnsel. Een natuurverschijnsel is alle kou, kousus af en dat noemt hij hier ook. Hier een ramp is een natuurverschijnsel iets wat mensen overkomt. We hebben het hier over onrecht. En het verschil tussen een ramp en onrecht is toch dat het onrecht het gevolg is van menselijk handelen. En een ramp het gevolg is van de natuur. Dus uh, ja, het is, uh, het is ook weer een manier om verantwoordelijkheid af te wendelen. Door iets te vergelijken met een soort natuurramp. Een natuurverschijnsel. Uh, ja, nee, zeker. Ja, ja maar wat, wat kunnen wij leren van de, van de toeslagenaffaire? Ik bedoel, ja... Gewoon ophouden met al die wetten. Gewoon geen toeslagen. <laughs> die geen toesla niet afhankelijk zijn van toeslagen. Ja, dat natuurlijk. ook nog, dat ook nog, dat ook nog, natuurlijk, hè. Ja. ja. Of gewoon ophouden met de hele zorg, met die overheid. Ben je er ook van het probleem af? Dat ligt niet in onze, onze handen, natuurlijk. Ja, ja maar zouden toch we de mensen de wel een keer bij zichzelf moeten denken? Van ja, het gaat zo vaak elke keer weer mis, joh. Misschien moeten we maar gewoon stoppen met die hele overheid. Hè. Nou, mochten de mensen daarover ja. denken, dan zou ik zeggen. Begin met het opzeggen van je bankrekening en stap lekker in crypto. Want ook al lijkt het alsof dat dat allemaal niks met de overheid te maken heeft. Daarmee word je zo verschrikkelijk onafhankelijk van die hele club. Dat je ja. vanaf dat moment een heel andere wereld ervaart. Ja, ja, ja. ja. Nou, dus, Lucas die heeft uh, even wat van zich laten horen. Die komt misschien er ook nog bij. Oh nou ja, dan nou, kom ja. Uh, moet er vroeg zijn, maar zijn we moeten wel geluk zijn, want we zijn bijna op het eind. Oh, ja, dat is inderdaad niet ja, zeg. Uh, oh, jongens, dit wordt ook leuk. Ja, volgende artikel. Grote zorgen van... over Die... werkdruk ambtenaren. <laughs> Die hebben het zo moeilijk. Ja, dat is van binnenlandsbestuur.nl, dus dan weet je het wel. Uh, Schrijven natuurlijk voor de ambtenaren. Ja, ja. Grote zorg over werkdruk ambtenaren. Veel gemeenten zien de werkdruk onder hun ambtenaren de afgelopen maanden oplopen. Dit wordt met name veroorzaakt door corona gerelateerde taken. Want ja, ja, ja, als je toch corona er, uh, hebt verzonnen, dan kun je het maar beter overal voor gebruiken. Handhaving, maar ook de steeds veranderende regels en maatregelen die moeten worden doorgevoerd, stokken, slokken de meeste tijd op. De gemeentesecretarissen maken zich grote zorgen. Er is nu, uh, staat nu verder in het artikel dat er een hoger ziekteverzuim is, uh, meegeda uh, is, is geconstateerd dit jaar. Uh, en ja, daar wordt er nog een beetje over gesproken. De meeste tijd gaat zitten in handhaving. Uh, de, de gemeentes die doen zo hun best. Er zijn een aantal van die dingetjes... Uh, want ze probeerden maar het beste van te maken. Um, ik kan hier nog een stukje citeren. De meeste gemeentesecretarissen maken zich grote zorgen over de toegenomen werkdruk. Die zorgen zijn er niet alleen over de werkdruk die door directe coronawerkzaamheden worden veroorzaakt. Maar ook door de ervaren werkdruk vanwege het vele thuiswerken. Mensen missen informele contacten en het digitale De vergaderen begint ja. <laughs> Het piept en het kraakt, zegt Henk Verbund, gemeentesecretaris van Noordoost-Friesland. Ja. Je... ja, ik kan hem even doorvertellen, maar dat ja, is het fijn. eigenlijk wel. <laughs> ja, dat is het eigenlijk wel. Ja, er zijn nog aanverwandte artikelen, Dus ze dus gaan dan een hele week door, dan hebben ze dit, dit erin gegooid... en dan reageert een andere iemand ook hierop. Dus ik, zou, ik had een paar van dit soort artikelen... maar ik denk, nou, ik haal deze maar even eruit. Maar daar gingen ze nog dieper in over het... Uh over dat probleem waar jij mee eindigde van de, het informele contact en daar hebben ze ook een heel artikel over geschreven hoe belangrijk dat wel niet is het, het contact bij de koffieautomaat of, de, of voor of na en na de vergadering hè. Dan, dan hebben ze ook een beetje informele contacten met elkaar en dat missen ze dan heel erg ja. dus dat is het, het leed dat ambtenaar zijn heet weet je wel oh. ja, <laughs> ja. je zal toch maar een baan hebben waar je nooit meer van wordt ontslagen en dat je voor de rest van je leven gewoon elke maand je cent op je bankrekening krijgt. Wat een verschrikkelijk, ja, ja, ja. verschrikkelijke stress moet dat opleveren. Ja, uh, uh. Ja, uh. Ieder zijn leven, ieder zijn keuzes. Laat de ambtenaren maar lekker klagen. Want uiteindelijk zijn zij zonder ambtenaren geen overheid. Dus, hè? Ja, ja. Al, zonder wat als... meer werkdruk. Uh... Ja, gewoon helemaal al die ambtenaren met een burn-out. En dan kun je gewoon uh, gezellig kerstvieren met je familie. Want dan er staan er geen uh... Er staan geen vervelende politieagenten op de stoep. Ja, of alleen de handhavers. Want ja, die moeten het allemaal uitvoeren, weet je wel. Als die er niet zijn, ja, dan, uh, dan kunnen ze wetten schrijven wat ze willen. Maar ja, <lacht> niemand om het te handhaven. Ja, ja, ja, of alleen de handhavers. Nou, er zijn toch hier nog een aantal gemeentemedewerkers die wel de tijd hebben genomen voor een reactie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reacties. Oh, ze hebben er toch nog tijd over. Ja, sowieso heel druk hadden die ambtenaren het toch nog niet. Het informele contact als ze onder andere. Nou, er staat hier, de wal gaat het schip keren, geschreven door Spijker, 22 december. Een werkgever die zo met zijn personeel omgaat, is geen knip voor de neus waar. Op korte tot middellange termijn wil bijna niemand meer voor de gemeente werken. Nou ja, laten we het hopen. Laten we het hopen. <laughs> Gaat het dan zo lukken? Ja. Ja, ik weet niet of er nog meer uh, interessante dingen zijn. Ja, dit is wel komisch. Noem er nog eentje. Nou, hier schrijft Henk. Zoek net als ik een andere baan. Weg bij de gemeente. Jarenlang op de nullijn. Respectloos behandeld. En een steeds minder waard wordend pensioen. Daar wil je toch niet meer werken? Ah, <laughs> oh, hé. Hey. Ja. Goed zo, hoe heet ie? Uh, dit is Henk. Henk op 17 Henk. december. Als okay. ik het mag zeggen, zijn dit loze dreigementen. Dus dat is wel vaker wordt. van die mensen. Duidelijk, die mensen die hebben helemaal geen kunde. Die hebben, dan geen, dan heb, nee, die die hebben, hebben geen skills. Gaan werken, joh. En die lopen dan de hele tijd af te geven in de hoop dat iemand zegt... Oh, jij bent zo ondergewaardeerd. Uh, hier, 10% erbij is. En dit blijven ze hun hele leven doen. Ook als ze er 10% bij krijgen. Dan de volgende nou, keer nou, blijven ze... Ik een, nou, wel. geklagen werkt. Dus ik blijf daarna weer 10%... Uh, en maar als iemand zou zeggen van, uh, ja, dat gaat 10% af nou, dan zeggen ze niet van, nou, nou ga ik naar een andere baan toe. Want uh, precies, ik, zie, precies. ik heb alles duidelijk vergeleken en mijn skills die betalen twee keer zoveel ergens anders. Het yes. zijn allemaal mensen van, in de, in, van over, dik over de 40, ja, ik hoop niet dat jullie, uh, en die, die hebben al hun hele leven bij de gemeente gewerkt. En die zouden dan nu ineens uh, gaan zeggen van, nee, ja, dit kan zo niet langer, joh. Uh, ik ga in de horeca. Die klappen in hun handjes. Ja. Oh wacht, wow. ik hoor uh, spreken. iedere maand geld op hun rekening gestort krijgen. Uh. Als je echt wat had gekund, dan was je ook niet bij de gemeente gaan werken. Zo zie ik het altijd maar. Dus, ja. uh. En dan was je in ieder geval nog bij de, bij de hogere overheden terechtkomen. Ik bedoel, als je bij, op de gemeenteraad. Nou ja, goed, ik wil nogmaals, ik wil mensen niet tegen het zere been stoten. Misschien hebben jullie allemaal wel hele lieve vrienden. En, Kennissen en uh, weet ik het wat allemaal, die vuil voor de gemeente werken. Maar wat moet je ervan zeggen? Ik bedoel, uh, die mensen moeten niet klagen. Ze, zijn, ze moeten blij zijn met hun baan. Ik denk dat ze een hoge ziekteverzuim wordt En als een reden gezien dat er werk terug is. Dat zie iemand achter zijn computer zitten, met zijn vingers tegen zijn voorhoofd. En dan zie je zes armen aan de zijkant aankomen notitieblokken. En een potlood heeft iemand, en een telefoon, en een ipad en een oh, en uh, dat, zo ziet het leven er dan uit van zijn ambtenaar helemaal gek gemaakt worden voor alle kanten door contact. Uh, het hoge ziektemers zou natuurlijk ook een oorzaak kunnen hebben dat, dat het toch niet afgestraft wordt en dat mensen niet denken van nou wat ik daar zit te doen, dat slaat toch wel nergens op ik kan wel even ziek melden ja, want er is toch een corona-bullshit aan de gang. Dus iedereen die het gelooft. Ik had trouwens, was op dezelfde uh, website binnenlands bestuur. gingen ze ook daar wat dieper op in, over die cijfers van ziekteverzuim. En die zag je dan in het voorjaar en het najaar, dan stegen die. <laughs> Kunnen ambtenaren ook gewoon griep krijgen? <laughs> Seizoensinvloeden. Ja, ja, ja. Dus, uh, uh, ja. Ja, kijk, ja, kijk, als ik werk zou hebben van, uh, ik zit hier nou tijdens de uitzending, zit ik gewoon nog te werken ook. Want ik wil proberen iets af te krijgen, omdat daar mensen op zitten te wachten en ik wil kwaliteit afleveren. En, uh, uh, uh. en uh, ik denk dat als ik zou werken bij de overheid en je, en je zit iemand vergunningen, je zit vergunningen te geven voor, voor het dakkapel neerzetten of zo. Dat je ook denkt van ja, het is die mensen hun huis en het is elke keer hetzelfde dakkapel. En uh, waar, waar zit ik hier eigenlijk? Uh, ja, Ik zou het dan doen dat ik s ochtends naar mijn werk kwam, maar overal gelijk stempeltje goedgekeurd op zou zetten. En <lacht> alles terugsturen. En dan uh, Ja, ik voel me ziek. Ik voel het ook niet. Ja. Dus ik zou ook niet gemotiveerd zijn. Uh. Nou, ik denk dat ze dan van bovenaf weer te horen krijgen... ...ja, we moeten minder dakpellen hebben of zo, weet je wel. En dan uh, moet ze eigenlijk de hele tijd weigeren, weet je wel. Was, uh, zelfs als ze liefst gewoon stempeltje ja... ...en dan uh, nou, zijn we klaar... ...kunnen we weer naar het koffieapparaat om weer te socializen, weet je wel. Maar dan, ze krijgen dan juist van, van bovenaf van de gemeenteraad uh, te horen van... ...nee, nee, nee, we moeten dat uh, een beetje afremmen. We moeten daar een beetje tegen ingaan, nieuw beleid, weet je wel. Dat is dat, datgene wat ze een beetje uh, tegen zit. Lijkt mij hoor. Maar. Ja, maar je bent ontzettend goed uh, beveiligd als uh, ambtenaar. Dus je kan ook. alles blijven Ja, maar toch als je allemaal boze goed mensen. Goedkeuren. En dan uh, <laughs> kijken waar dat eindigt. Dan word je dan ontslagen omdat je het te veel goed gekeurd hebt. Ja, maar hoe zou jij je voor ja, als, als, als, als, als, je, als je achter kogelvrij glas moet zitten, weet je wel. Ik weet niet of je wel Ik ben hier nooit... Ja, ik, ik, nee, ik, ik ben wel eens bij de Oetinaal geweest. Bij de uh, Rijkswaterstaat. Dus er zitten gewoon achterkogelvrije glas hè, bij de receptie. Ja, maar ja waarom zou dat, dat zijn? zijn. <laughs> ja. Bij de Belastingdienst ook. Ja, Belastingdienst Ik dan... ook. Als, dus bij een ambassade, ambassade zijn in het buitenland. En inderdaad, Door ja. achterkogelvrij glas. En dan weet je dus dat er mensen zijn die gewoon helemaal gek van de, van de haat zijn voor die stomme ambtenaren die daar teveel macht hebben. Toen, ja, je ziet dat nooit inderdaad bij een supermarkt. Hè, dat, uh, dat ze, ja, daar weet je gewoon van, ja, als ik wil kopen, dan zijn ze happy om het te verkopen en uh, ik leg het geld neer en pak de producten je. En, en iedereen is happy. Ja. Je voelt gewoon duidelijk dat dat, dat dat niet het geval is bij, bij, uh, bij de overheden. Ja, ja, ja. Ja. Ja, en de kogelvrij glas, dat, is inderdaad, dat, dat, is, dat vertelt eigenlijk het hele verhaal. Ja. En ik denk dat niet dat er genoeg sociopaten op de wereld... Eh, tenminste, er zijn niet genoeg sociopaten in Nederland, denk ik... om eh, alle ambtenarenbaantjes te vullen. Dus er, er zitten ook gewoon daar mensen die wel empathie hebben... en die gaan hun werk en die moeten het hele tijd achter, social, achter kogelvrij glas zitten... omdat, die, eh, omdat ze ja, er eigenlijk toe aangezet worden om eh, de klant, zeg maar... ja, het is eigenlijk geen klant, maar uh, de burger... <laughs> Uh, tegen te werken. Terwijl ze eigenlijk zou ze liefst... gewoon een ja-stempeltje willen zetten, weet je wel. Dus ja. Natuurlijk dus ja, ja, heb je wel sociopaten hoor. Een uh, huh? heleboel mensen... die niet doorhebben wat wij doorhebben. Dat de overheid gewoon... Uh. een geweld, geweldorganisatie is, een soort maffia... met een mooie strikte omheen van propaganda. Uh. Als je dat niet doorhebt... en je gaat erbij werken, dan... dan, dan ja, grijp dat gewoon bij, van alles naar de keel. Zonder dat je door... Je hebt geen verklaring voor hoe, het nou, hoe komt het nou... Dat al die mensen zo ontzettende hekel aan mij hebben. Uh, uh -huh. Ze zijn boos voor mijn... Wel vrij vrij En het geeft gewoon ontzettende verheldering... Als je dat filosofisch helemaal duidelijk hebt. Van oké, okay, het is in feite niets anders dan maffia. Die mensen geld afpersen. En uh -huh. hun, met hun eigendom eigendommen En ja, nogal logisch dat ze dan boos worden. Uh, ja, als je het dan ja. door hebt. Ja, dan is het ook heel moeilijk om ervoor te blijven werken. Maar dat is wel de reden. En, en je ziet dat doorcijpelen in andere gebieden ook. Want bijvoorbeeld, dan wordt er geklaagd van... ja, er is enorm veel geweld tegen hulpverleners. Ik denk wel, ja, die hulpverleners... Uh, die zitten natuurlijk ook vuistdiep in die overheid... met, met, met gedwongen zorgverzekering en zo. En daar worden mensen nee. natuurlijk ook uh, pisneidig van. En dat uitzicht dan uiteindelijk op een verpleger... die er niks mee van doen heeft... die een ambulancepersoneel ja. of zo... Maar dat is wel de reden waar, waar die haat vandaan komt. En, die, en dan ja, ja. wordt. Nou ja, het is, het is totaal onredelijk van die mensen. En dat is natuurlijk onredelijk om die, om die ambulancebestuurder lastig te vallen daarmee. Maar het is wel. Het geweld daarachter is wel de oorzaak waar, waar dat gevoel van woede vandaan komt. Ja. En ik denk dat dat, dat bij, uh, ja, bij een hele hoop zaken het geval is waar, dat, maar ja, waar, waar agressie toeneemt. naarmate de overheid er steeds verder in duikt. Ik, ik weet. Ik ken iemand die had een eigen bedrijfje. En die gaf. Uh, ja. centers voor gezondheidsverzekeringen advies. En dat is ook een uh, NCAP. Een en die, die was gewoon heel eerlijk. Die zei dan. Dan ging ik niet naar die luid toe. En dan zei ze. Ja we hebben zoveel agressie krijgen we op de telefoonlijn. En dan zei hij. Ja maar het is ook geen vrijwillig product dat jullie verkopen. Je moet bedenken dat mensen onder dwang. Jullie producten kopen. Ja. ja. Het <laughs> was al ja. om dat te zeggen. zeker als, als, als je zelf. Als uh, je. Ja, als het je eigen bedrijfje is en je eigen broodklinie. Maar het is wel, wel knap dat hij dat dan toch zei. En het, is, het, geeft natuurlijk, het kan een enorme inzicht geven. Als je dat eenmaal begrijpt, dan denk je, oh ja, dat, dat is de reden. Uh. Waarom zou, Als het vrijwillig is, die verzekeringen, waarvoor zou je dan mensen, uh, boze mensen aan de telefoon krijgen? Dan, ja, dan is er gewoon heel duidelijk, ja, je contract wordt gepleegd of zoiets. Of dus, uh, maar uh, dit zijn... Oh, als, je, als je geen mensen hebt die klant bij je willen zijn, waarvoor, waarvoor zou je die dan aan de telefoon krijgen? Dan zeggen van, nou, uh, dan je geen klant meer, dat is het afgelopen en dan uh, gaat iedereen zijn z'n zetten. Dus. Maar ik heb nu wel een uh, antwoord gevonden op een vraag die we, waar we eerder mee zaten. voor Die brandweer weer in de Hofvijver, ik bedoel, er zijn ook vrijwilligers. Die hadden nou zoiets van, hé, hey, het verklaart waarom ze zo graag een pandje gaan zoeken in, de, in de Hofvijver, weet je wel. Even geen agressie. Oh ja, dat zou kunnen, ja. Ja, en waarschijnlijk zagen ze gewoon een pannetje daar liggen. En de hele tijd, ja, als we dat pannetje nu vinden, dan, dan moeten we weer terug uh, klanten, uh, mensen, burgers gaan helpen. Laten we net doen of we het pannetje niet zien, kunnen we hier nog langer in die hoofdvijf blijven ja. rondhangen. Ja, rond de <laughs> En misschien ja, ook ja. de reden waarom we graag kat uit de boom, ha boom halen en dat soort dingen. Ja, uh, ja, uh, ja. Maar uh, ja, we gaan maar verder met het leed dat ambtenaar zijn heet. Uh, de thuiswerkende ambtenaar die moet inleveren, jongens. Oh god, oh, dit is erg. Hij had er toch maar eigenlijk gekregen vanwege de corona. Ja, en nu moeten ze weer inleveren. Nee, maar serieus, ik bedoel de reiskostenvergoeding, die kregen ze gewoon doorbetaald, ook omdat ze thuiswerken. Dat uh, dat moeten ze nou inleveren. Dat wordt ja, dus achteruit. Dat wordt dus gezien. En dat wordt ja? gezien als loon, maar het zijn toch ook gewoon kosten die je maakt. Want die auto een ja, afschrijving, je betaalt geen, je betaalt geen ja. benzine. Dus Ik vond het ook een beetje raar, want voor mij is het, de, de, de reiskostenvergoeding is, is, is sowieso altijd minder dan de kosten die je daadwerkelijk maakt, weet je wel. Precies, dus eigenlijk gaan ze er ja. vooruit, want ze hoeven niet elke dag in de auto te stappen. Nee, dan ja. gelden voor hun hele andere regelingen. Kijk, als je in de, in de private sector... Uh, dus dan word je gewoon genaaid qua reiskosten. Maar als je ambtenaar bent, dan krijg je gewoon de volle map vergoed. Ah, ja, wacht even. En dan krijg je ik gewoon heb... doorbetaald als je thuis werkt. Ik had, ik had ooit een daihatsu coloren En daar betaalde ik iets van 100 euro verzekering in de maand uh, of in het jaar voor. Ja. En uh, die reed ook heel zuinig. En toen maakte ik nog wel een kleine winst op mijn reiskosten. Oh, okay, ja, ja, ja. En dat ik nog een ja, beetje... Ja. Ja, ook omdat ik een... een Elke dag Breda, uh, Roosendaal en terug. Dus dat was een behoorlijk stukje, zeg maar. Ja. Dus dan kun je er nog wel iets aan overhouden. Maar ja, als jij. Uh, ja, goed. Ja. Uh, het is ook weer een beetje zo'n trendsetter, het berichtje. Of hoe zeg je dat? Zo'n. Uh, zo uh, ja, ja, om de, om de, om de algemene gedachten erover maar een beetje te masseren, zeg maar. Ik weet even niet hoe het nou uit moet leggen. Denk... Ja, we moeten ah, een beetje sympathie krijgen de... met de ambtenaren of zo. Nee. Ja, Peter. Ja, ja, uh, uh. uh, daar staat hier ook nog onder. De vaste thuiswerkvergoeding is per 1 januari hoogstwaarschijnlijk niet meer onderdeel van de coronamaatregelen. En een aparte onbelaste thuiswerkvergoeding is er nog niet. Dus die extra dat ze erbij gekregen hadden, dat gaat daar verdwijnen. Dus gaan ze erop achteruit. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, uh, ja. Oké, okay. het is dus net de framing hoe je het wil brengen. En het, oh, wat zijn we toch allemaal zielig, want uh, we gaan er allemaal twee tientjes uh, op uh. achteruit. Nou, twee tientjes. Ja. Dat is hier twee dagen werken, maar goed. Ja. En, en er staat ook een onbelaste thuiswerkvergoeding is er nog niet, dus die komt er wel. Oh, ja, ja, ja, ja. uiteindelijk ja, ja, ja, ja. komt, ja. komt er weer iets voor in de paal. Ik, ik, ik zei het toch al. Het werd in de Guardian gepost en dan, binnen, dan binnenkort is het. Uh, ja, de wereld draait door is, is, is die er nog wel eigenlijk? Nee, of, uh... nee hij is afgeschaft. Oké, okay, want anders zouden ze het daar ook weer over gaan hebben. Dan, uh, ja, dan moet het volk weer gemasseerd worden van een thuiswerkbelasting en. Uh... Dat is mooi op tijd met pensioen. Uh, ja, de boemers hebben er geen last van, die zijn al met pensioen. Uh, ja, ja, het is. Uh... Ja, ik denk dat Lucas niet meer komt. Uh, ik zie ook geen reactie ah, meer van hem. Ah, hij heeft nog één. Oh, jawel, ja, oh, ja jawel. Hero, Hero, Hero. Hij reageert in, uh, via de sociale media uh, volgende week, Peter ja. ja, ik zou zeggen, we gaan afronden. Ja, we uh, hebben nog één bericht. Ja, ja ik, ik nog zeg, toe? we gaan ook afronden. We gaan één berichtje nog doen. Hoe oh, je een mooi oh, oh, bruggetje kan bouwen. Ja, nee, of wil jij het bruggetje bouwen? Nou, ik zal hem gewoon even er doorheen drukken. Ik lees gewoon. Ja, oké. Okay. Het laatste berichtje van de dag. Het kabinet werkt aan breder gebruik van BSN buiten de overheid. Het kabinet ja, ja, is bezig ja, ja. met verschillende stappen om het burgerservice-nummer, volgens sommigen burgerslaven-nummer, maar oké, okay, breder buiten de overheid te kunnen gebruiken. Hiervoor wordt gekeken naar nieuwe wettelijke criteria en mogelijkheden binnen de huidige wet en regelgeving. Dat laat staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer weten. Uh, ja. Ik zal nog even een quote door, doorheen gooien. Bijna 15 jaar na de invoering van het BSN-nummer of BSN kunnen we constateren dat het BSN-stelsel voor een groot deel voldoet aan de doelstellingen. Maar we zien ook dat waar het gaat om veiligheid en gebruik, nieuw beleid nodig is. Uh, waarbij. Uh, een... ja? Waarbij een goede balans moet worden gevonden tussen efficiënte dienstverlening en bestrijding van misbruik enerzijds en bescherming van privacy anderzijds. Ja, dat is natuurlijk allemaal een, een groot lulverhaal, maar ze hebben toen 15 jaar geleden, toen ze dat invoerden, daarvoor heet het Sofie nummer. Oh, toen, ja, uh, al ah, fiscaal. Ja, en toen het uh, BSN nummer werd, toen hebben ze nog gezegd dat dit, uh, dit soort dingen dus nooit zouden gebeuren. Ja, ja, ja, ja. Dat kan ik me niet meer herinneren, maar ik kan het me helemaal voorstellen. En uh, ja, wat, wat, ik, ik, ik, ik, zit even, ik zit even te scannen of dat ik nou zie waarvoor het dan gebruikt zou moeten worden. Maar ja, laten we maar gewoon zeggen: de sociale credit score, hè? Uh, ja, Facebook mag ook uh, binnenkort toegang krijgen tot je burgerservice nummer. Wellicht, ja. Yeah. Het gaat helpen Google. bij de bestrijding van, uh, van witwas. Uh. Ja, nou ja, goed. Ach. Ik ontken, ik ontken het liefst dat ik een BSN heb, maar ik heb hem nog wel. Hoe moet je niet vanaf waarschijnlijk? Een uh, burgerslaafnummer. Het staat toch voor burgerslaafnummer, hè? Ja, so, volgens sommigen wel. Belastingsslaafnummer. Ja, het punt is dat je dus uh, uh, inderdaad bijna niet. Want iedere overheid in de wereld heeft zo'n nummer natuurlijk voor zijn burgers. En die moeten ze gewoon registreren. Dus als jij ervoor kiest, En heb je dan eigenlijk een keuze. Om, om ingeschreven te zijn bij een overheid, ja, dan heb je ook zo'n nummer. En het is eigenlijk in de huidige wereld toch wel, kunnen we stellen, onmogelijk om nog buiten een overheid in de wereld te leven. Dat is gewoon, uh, ja. Dus ja, iedereen heeft er wel iets van of iets mee. Of, uh, ja. ja. Kunnen jullie je eigen nummer uit je hoofd? Nee. Ik wel. Maar ik ben ja, altijd... ik heb hem ook... Ja? Ik, ben, ik, ben, ik, ben altijd, ik, ik heb met nummers dus voor mij makkelijk, makkelijk op, op de een of andere manier dus als ik een nummer zie dan kan ik hem altijd wel uh, ja kan ik het makkelijk onthouden oh je was zo'n uh, wandelend uh, wat het, uh, telefoonboek zeg ja, maar ik kende vroeger, alle 06 nummers al mijn, kan je onthouden al, <laughs> al mijn vrienden kende ik uit mijn hoofd al die nummers ik er allemaal uh, uh, niet op te slaan okay, uh. ik kende ook uh, Pi op uh, 20 decimaal. oh kijk <laughs> oh, nou, een, vriend van mij, een vriend van mij die ken het op iets wat meer, meer dan 50, maar ja. Het is ja. Dus gewoon net 3-3-3-3-3-3, toch zeggen? Nee, 3, 1, 4, 7 en dan weet ik het niet. Oh, dat. Okay, okay. 9, 2, volgens mij. Ja, ik weet het. 14, 15, niet. 9, 2 of zo nog. Dat is dan weer net zo'n getal wat ik niet zo interessant vind. Maar er zijn mensen die dat inderdaad op duizenden decimalen kunnen. Ja. Je kunt de hele dagen voorlezen eruit, hè? Ja ja, ja, ja, ja. Er zijn ook <laughs> af en toe zijn er van die wereldrecords in. En dan trek je sinds laat een week vooruit. En dan zit er gewoon een man aan het bureau. En die zegt, hele dagen zegt hij alleen maar getallen. Zit er zit oh, iemand anders in een pak papier. Die zit dat allemaal te controleren of het klopt, hè? <laughs> ja. Dat is zo hobby. <laughs> ja. ja. Nou ja, het nee, is uh, ook een uh, in progress. Dus we zullen het zien. Uh, ja, goed. Nou ja, kijk, het is inderdaad... Uh, het is gewoon weer, uh, ja goed, nou ja. we kunnen er verder over zeggen. Nou ja, niks. We kunnen het gewoon afsluiten. Ik moet nog, ik moet nog eten kopen, dus ik uh, vind het wel mooi geweest. Wow. Yo. Ja. Ja, ja ik, werd, ik, was, ik was moe. Ik was even in slaap gevallen. Voor Doe de Had ik niet, Heb ik, niet, uh, heb ik niet, nog niet gegeten. Uh, uh, uh. Ja. ja, goed. Dan gaan we gewoon afsluiten. Ik, uh, in ieder geval, uh, ja, kijk, volgende week is het uh, nog geen 3 januari, ja. Het is nu de... Nee, de volgende week. Het is op een zondag, die 3 januari. Dus het is volgende ja. week zondag. Ja, ik denk oh, dat we nog volgende ik week... zal, Johan, even, even voor ja. jou. Ik zal, volgende, ik zal morgen zal ik jou even het schema doorsturen wat ik nou heb. Maar we hebben nog wel ruimte voor Engels sprekende gasten. Ja, ik zit te denken als Cardano niks van zich laat horen... dan ga ik gewoon brever bijhalen. Dus uh, van de, de Basic Attention Token, weet je wel. Ja. Ik denk dat die... die, die hebben een heel, een heel groot promotiebudget... dus die zullen vast wel ook mensen hebben die dat uh, ja. willen doen. Ik kan anders okay. ook gewoon in de Cardano groep uh, uh, een, een, een melding droppen van uh, wie uh, wil er bij mij in de uitzending komen, rotchauffeur is er ook of zo dan zal vast wel een paar mensen uh, ja, dat reageren. Ja, dat is een <laughs> goede trek, die trekt wel mensen. Die gast van ja. Dash, die komt wel, uh, ja. die, die, hoe heet ze ook alweer, uh, die, die Vrouw? Oh, bedoel je die moeder van Ross Ulbricht? Nee, nee, die komt niet. Nee, die, die, uh, die journaliste die met die rode haren. Oh, vindt, oh Brockwell. Vindt, vindt, oh, ja, ja, ja, ja, Brockwell heb je Oh, leuk, daarom is Brockwell. Ja, uh, weet wel. je wel dat, uh, dat ze dan over uh, veiligheid en uh, privacy gaat ja, praten? Of? Privacy. oké, oh, oké. Okay, okay. Ja, ja, ja, ja toppie. En uh, we hebben we er nog meer? Maar die van Dash, de het was. Ik heb van uh, uh, Manders. Ik heb uh, Robert Rijnder Nederhoed van uh, ah, bitmaiwani.com. Ik denk dat uh, die ook nog wel langs komt. Die die tijd Ah, leuk, ik leuk, heb, leuk. Madelon Vos. Heb ik, ben ik aan het pushen om een videoboodschap voor ons op te nemen. Ah, Oké, okay, maar die gaat niet uh, meedoen dan zelfs. Nee, dat is op uh. zondag. Dus dan uh, ligt zijn bed, denk ik. Ik weet het ook niet. Uh. Ah, ik heb gezegd, nou als je nou niet kan omdat het op een zondag is, dan begrijp ik dat wel. Maar het zou toch leuk zijn als je even een nieuwjaars, kleine nieuwjaarsboodschap van nou uh, jongens, we gaan er weer tegenaan. En dan kun je, kan ze haar eigen kanalen even promoten. Dus toch een ah, beetje een, leuk, beetje ja, een ja. Dn, hè? Of We kunnen het on interview ook van tevoren opnemen hoor. Dan hebben wij ook oh, af ja. en toe uh, tijd dat, om, uh, ja, dat is ook om even te eten, weet je wel. Dus dat is, ja. ik zat ook altijd te denken van, als iemand 3 januari niet kan, dan kunnen we het ook eerder opnemen. En dan... Uh... Ja, oké, okay, dan ja. ga ik dan even, want ik zeg nu tegen ze, als je niet kan, dan kun je een videoboodschap opnemen. Maar ja, we kunnen ja. ook gewoon het interview in opnemen. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog de i-gulden en dan, uh, ik wilde eigenlijk vragen, Johan, ik ben, ja, dat zeg ik al wel vaker. Ik weet niet of, ik het, of het ervan komt, maar ik heb elke keer de behoefte om toch maar weer een, een bepaald ding op te schrijven van hoe ik nu tegen de wereld aankijk. <laughs> hebben we daar uh, een kwartiertje ook voor? Ja, als toch een bepaalde gasten niet komen, dan... Uh kunnen ja. we jou interviewen voor een, een, een, een interview met Honkler Henghout of zo. Ja, precies. Hey, ik, zit ik er ook bij die hele dag? Of ben ik alleen de planningmaker? Nee, nee, nee. Want ik, ik dacht, van misschien wil jij gewoon de, de, de raffle doen. Dus wij oh, stellen een budget samen en af en toe een, een raffle. En ik zit er gewoon een beetje bij en ik doe af ja, en toe... Doork... Ja, je kan af en toe ook ja. vragen stellen hoor. Want ik heb... Ja, dat is ik heb de, de, de gast ik, en dan, uh, als het goed is, trekken. zitten Robert en Rick. Die zitten gewoon bij mij in de huiskamer. Oh dat ja. Is, uh, ja. Uh, Oké, okay. ja. zo. Ja, gezellig. En uh, even kijken, ja. Nou ja, goed, ja. Uh, ik zit dan te denken dat het misschien handig is dat we dan uh, volgende week even overslaan. radio Dat we dan toch 3 januari dan dit hebben. Dus dan wordt oh, ja. dit de laatste uitzending van dit jaar. vinden jullie het oh. erg? Oh. Nou ja, Erik, Erik. Ik, ik ben weer een jaar oud nu, hè? Ja. En jij bent terug aan het komen naar Nederland, hè, Peter? Ja, op, precies op 3 januari. Weet je al, uh, hoe laat je land dan? Uh, ja, eigenlijk, gaat altijd iets om twee uur weg of zo. Twee uur in dus, uh, Je gaat terug in de tijd? Dan ben tijdens, al vijf, Heb al vijf, vijf uur. Verschil? Heb je dan een tijdsverschil in Oekraïne? Ja, één uur. Het is ook raar eigenlijk, want ik zit in Servië en ik heb geen tijdsverschil. Wij zitten volgens mij goed, het is wat het is. Ja, ik zit toch verder naar het oosten toe. En voor mijn gevoel is één uur te weinig. Ja, ja maar... nou ik vind het dus heel raar, want het is hier heel vaak, dan is het wel donker hier, en dan bel ik met mijn ogen. Op, en dan zie ik wel dat het nog licht is in Nederland. Terwijl dat dezelfde mm. tijd is. Ja. Uh, okay. Kijk, maar ja, dus je kan misschien... Uh, oh nee, je gaat uh, natuurlijk ook al... Uh, je moet al van tevoren ook op het vliegveld zijn, hè? Of ga je van uh, waar, je, waar je nu zit, het huis, om twee uur weg of vanaf de luchthaven? Of? Volgens mij vliegen het om twee uur. Oh, oké. Okay, dan ben je al twaalf uur weg ja. of zo. Ja. ja. En Josje, uh, hoe laat had je dan in het schema uh, gepland dat we beginnen? 100 uur of, of uh, tien. Oh, oké, okay, oké. Okay, okay. En, tot, en, en je hebt... Ik heb om één uur is Roger Ver. Dus alles voor uh, één uur is uur? Nederlands. Oh, ja, dus okay. heb, jij, heb jij mij gezegd. Of twee, ik weet het zelf ook niet meer. <laughs> en dan, uh. dan komt hij dus. En dan, daarvoor doe ik alle Nederlandse gasten. En daarna doen we alle Engelse gasten. Oké, uh, oké. Okay, okay. ja, uh. En dan heb je het tot hoe laat? Ja, dat is nog even afhankelijk van hoeveel dat er dan komen. Maar zoals het er nu naar uitziet, wordt het ongeveer zes uur. Want we hebben niet zo heel veel... Engelstalige kasten. Ja, dus ik moet nog even, even rondsnuffelen. Ja, dus <laughs> is nog ruimte genoeg in die periode. ja. Nou ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, goed hoor. Nou ja, dus ik uh, wordt hier gewoon online in de uitzending allemaal uh, <laughs> gepland. <laughs> nee, goed, dus uh, ik zou zeggen, beste luisteraars tot uh, 3 januari. En ik wil in ieder geval iedereen hartelijk danken voor het luisteren... en ook uh, hartelijk danken voor het deelnemen. Uiteraard zijn we dan uh, 3 januari weer. En dan in een, ook in een hele andere setting, andere kleuren. Allemaal in een LP-jasje. Dus uh, het layout wordt ook helemaal anders. overlees zoals dat heet. En dan zijn we volgend jaar, uh, dat wordt dan... Nou, wat zal het zijn, uh, 10 januari of zo? Nou, ja, eerder, eerder denk ik. Hè? Dan zijn we er weer, ja. Dus ik zou zeggen, toedeladokie! Oh ja, dan zou ik er nog een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar wensen. Nou, bij deze dan.